Ik zal de bitcoin er even bij pakken. Het zoen is nou een leuke pannen, Josie. Oh. Uh, Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijdag Radio. <lacht> Leuk dat u luistert. Uh, zoals je kan horen is hier. Peter is er ook. Wellicht komen er nog andere mensen bij. En uh, ja, goed, we geven ook weer gold dus weg. Laten we dat uh, eerst even aankondigen. Oh ja, ze zijn maar weer genoeg verkocht, Johan, deze week. Ja, het is een druk dagje geweest. Hè? Uh, ja, even kijken, e gulden, ja, hierboven zie je de wallet als je nog geen hebt. Hier is de egelde regen. En uh, hoe uh, doen we dit? Uh, nou, ergens in, het, uh, in de uitzending komen, dan uh, komt het tevoorschijn. En dan, uh, ja, als het tevoorschijn komt en je zit in Twitch, dan kun je uitroepetekend Ron Paul in de chat typen. Volgens mij werkt het ook bij stream elements. Dus, uh, alleen niet bij YouTube en Rumble. 10 e gulden dus is 1,31 euro. Ja, het gaat op en neer met de prijs. Ja, het vliegt alle kanten op. Ja, ja, ja. Maar jij bent weer met je stream begonnen, Joshi? Ja, ook dat. Nou, ik wilde per se op 11 september. Ik weet niet precies waarom, want volgens de Digital Services Act mag je het er niet over hebben. Dus ik heb er verder geen uh, tastbaar bewijs voor. Dat zijn alleen maar complottheorieën. Mm -hmm. Maar ik ben op 11 september weer begonnen. En uh, ja, gisteren, vandaag dus ook. En je kan, uh, bij mij is het 5 dollar, Johan, okay. in de spin. Okay. Dus ik hoop dat heel uh, Zuidoost-Azië inlogt bij mij binnenkort. Ja. Om allemaal een broodje papau te komen winnen. Mm -hmm. ja. uh, goed, ja, dan gaan we even naar goud, uh, bitcoins, olie, een andere gekkigheid, zoals dat Zuidoost, Zuidoost-Azië. Zei ik Zuidwest? Uh, ik weet het niet meer. <laughs> Zuid-Noord-Azië. Zuid-Noord-Azië. Uh, Centraal-Azië. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik, ik had ineens het idee dat ik het verkeerd om zeg, maar <laughs> ik zal je vertellen: ik drink te veel kratten bier weg om echt te weten nog wat het is. Dus uh, op het moment. maar ja, je hebt alleen Zuidoost-Azië. Je hebt Azië en dan heb uh, je Zuidoost-Azië. Maar je hebt niet uh, Noordoost-Azië of zo. Eigenlijk, ja, heeft, heeft, heeft niemand het over. Nee, precies. Daar komt niemand vandaan, dus dat, dat, dat, dat, dat sluit Noord, aan. Met, dat is Noord-Korea, Noord-Oost-Azië misschien. Ja, oh, ik dacht aan dat stukje wat, waar Rusland aan de VS grenst. Daar dacht ik ja. aan. Ja, waar de derde wereldoorlog gaat uitbreken. Nou daar, ja moet je daar doen, joh. Dat is, uh... <laughs> Met nucleaire bommen en weer schieten. Dan komen wij ook ertussen door. Dan komt Rubel Brekelmans, die claimt hem als de Willem barendzee eroverheen. Uh, oh, nee. geen Brekelmans. Die Brekelmans, die zegt, ik lever alles voor de, voor de Willem Barentsz. Nee, ik, ik heb het niet mee... Jongens, ik zei vertellen, ik heb lekker in de tuin gewerkt deze week... Ik heb heel weinig van het nieuws meegekregen, dus ik voel me eigenlijk een beetje gedisqualificeerd om erover mee te praten. Want ik, heb, ik weet niet welk veganistisch broodje eruit welk uh, vliegtuig is verbannen deze week. <laughs> nee, maar jij hebt volgens mij toch wel nog de, de, de debat gevolgd. Nou, ook niet echt, want ik was nog wakker toen dat debat begon. En toen heb ik het aangezet. En nou, ik zou je vertellen. Ik denk niet dat ik het vijftien vijf, minuten nog heb voorgehouden. Dus <laughs> okay. zoveel weet ik er niet van. Maar ik heb het nog een beetje teruggekeken. En toen vond ik toch dat die herren ze bovenmatig presteerden. Als je het afzet tegen een potentiële Biden-debat. Okay. Snap je? Dus die Trump die had een, wat dat betreft een uh, taaier bot om op te knagen. Ja, ja, ja. Nou, het komt voor, uh, bij mij altijd nog over als een... Uh bij iemand die al haar antidepressieven met een flesje binnen binnenwerkt. <laughs> Zo ziet ze altijd eruit. Bij mij, vind ik, dat dus... Trump daar niet van. Nee, maar er zijn heel veel mensen die dat ook willen, Johan. Snap je? Die denken, oh, dat klinkt best goed. Zeg. Moet je van die ibuprofen er doorheen mixen door die thee? Dan komt dat ja, helemaal? Uh... Ja, maar goed. Of nee, hoe uh... heet het? Fentanyl heet dat tegenwoordig. He? Dat heet geen ibuprofen meer. Oh, ik heb geen idee. Heb je ook nog ibuprofen, hoor? Ja. Nee, hey, ik was er. Een... Dat zijn die opiaten waarin in Amerika, kijk die filmpjes, dat ze s'nachts. Ja, dat hebben we niet vanuit... op een fan hoor, dat is iets anders. Ja, fentanyl is dat. Ja, ja, ja. Nee, helemaal ja? goed, um, we gaan even naar de koersen toe. We begin eerst even met uh, de DXY, die staat op 101,45. Die is ja, ietsje, ietsje omlaag gegaan. In uh, verhouding met, uh, nou ja, vandaag, even kijken. Boven de 100. Johan, het gaat dan boven of onder de 100. Dat is de psychologische grens. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het schrikt nog steeds een beetje boven de 101. Ja. Maar als hij op een dag op de 30 komt, jongen, ja. dan moet je eens even. Heeft hij ooit op de 30 gestaan, Johan? Wacht, dat is voor volgende week. Dan ga ik ja, volgende week ja, even opzoeken. Ik kan even uitzoomen, dat, uh, dat is niet zo moeilijk hoor. Kijken we gewoon naar Ol. Uh, dat geeft volgens mij ook nog van de laatste paar jaar aan hoor. Dus, uh... Ik zal er wel eens uitvogelen voor volgende week. Ja, hij heeft het, een paar jaar geleden stond hij uh, net boven de 70. 70, ja, maar dat is nog geen 30 natuurlijk. Hè? Ik zal eens, oh sorry, er was een microfoon. Ik zal even kijken. Ik schrijf het hier op een briefje. Voor volgende week. Niet, dat lijkt me heel erg laag. Ja. Maar goed, we hebben nog uh, het olie hier. Oh. Die is een beetje heen en weer. Hè? Wees te de swingen deze week. Die staat nu op uh, 69.11. Uh, we hebben goud. Goud is omhoog gegaan. Staat op 25.80. Nieuw recordje vandaag. Ja. all time high. Oh, ja ja dat zal nog wel een paar keer gebeuren denk ik voor het eind van het jaar ja de verspilling blijft staan dat die eerder de 100.000 per kilo bereikt dan bitcoin per bitcoin ja. ja daar heb ik een half jaar meer, nee vorig jaar heb ik dat al gezegd, tenminste één keer heb ik het gezegd en toen aangehaald maar dat is in december geweest ongeveer dat ik er een uitspraak over deed, zoiets was het of wanneer, nou ja maakt niet uit maar nee. Goud gaat eerst. Ja. Hm. Kijken we nog even naar de Bitcoin. Want waar staat die? Uh, die staat op 58.389. Ja. Het zwingt gewoon een beetje op en neer. Deze... Daar moet je erover zeggen. Als je er een huis mee moet kopen, is het lastig rekenen. Dat weet ik wel. <laughs> ja. Maar ik kan daarover nog zeggen, Johan. Dat ik ze op boven de 71.000 dollar eruit heb gedrukt voor dat huis. Ja. En toen we, verklaarde iedereen mij voor gek en ik heb toen de precies Duits... de top heb jij eigenlijk pakken ja dat is echt geen geintje want er is op bitcoin pizza dag geweest dat kun je op 22 mei gewoon terugvinden en dan uh, heb ik tijdens het, de verkoop van de Duitse overheid dus nog voordat Trump zijn order af werd geschoten heb ik toen aangegeven van joh we zijn toch nog met dit huis aan het jo-jogen dus laten we die bitcoins dan ook nog even heen en weer gooien maar er zit wel een pie overheen en uh, toen zei al de andere betrokkenen van, Yoshi, we zijn een huis aan het kopen, stop met, je, met het gokken. En toen dacht ik, nou ja, ik ben blij dat ik een huis heb. en uh, Weet je wel, ik ga nou niet het geld wat ik daarvoor heb, want ik kan ook gewoon naar de twintig vallen. Hè? Kan ook gewoon. Ja, maar wat denk je dat hij uh, nog naar de twintig 20 kan? Twintig kan? Het kan altijd. Het kan altijd. Kan, ja. ja. En ze kunnen, nog, ze kunnen Martial Law nog afdwingen voor de verkiezingen beginnen. Ja, ik heb zo'n idee dat, dat er weer een soort Covid-achtige, misschien niet met een pandemie, maar dan met, uh, met de wereldoorlog uh, toestand. Want dat was de vorige keer ook. Er begon uh, net de renteverlaging en dan... Toen kwam er een enorme crisis, werd erin geknald... Om, om te zorgen dat de inflatie niet gelijk aangebakkerd wordt. Want normaal als je de rente omlaag zou doen... zou het zijn iedereen... daar gaan we weer geld drukken. Maar uh, als je dan eerst een crisis hebt... dan moeten mensen denken... oh shit, ik kan maar beter geld op de bank houden... want uh, weet je, sparen... en uh, een staatsobligatie het gooien. Dit kan wel eens helemaal misgaan. Ja. ja, dan heb je met staatsobligaties ook weinig. Dan moet je gewoon vol in het zilver. Dan moet je oude muntgeld... Maar bij, bij, die, bij die COVID ging betaalden. alles naar beneden. Ook goud en zilver gingen, uh, olie ging negatief zelfs. Dat was toen even, met die covid-crash, was het even allemaal. Uh. Ja, het duurde dat, maar heel kort uh, voor ja, bepaalde dingen. Voor, voor goud duurde het heel kort, voor duurde het volgens mij <laughs> vrij kort. Bitcoin die was binnen drie dagen teruggebounced, want die ging van de vijf naar de 3000. En dat stond drie dagen later weer op de 5000. En ik had net daarvoor, of daarin die. Ik had net deze studio setup had ik gekocht en had ik nog wat wisselgeld. En toen heb ik in die dip heb ik weer teruggekocht. Dus, en toen had ik alles met korting. Zo zag ik dat dan maar. Mm. Had ik net nog even een dipje. En dat had ik dus nou ook mee kunnen pikken. Net voordat Trump zijn order af werd geschoten. En toen een week later moest ik mijn huis afrekenen. Stond hij weer boven de, op de 69. Dus dan had ik twee keer deze swing nou meegemaakt. En dat kun je toch leuk afromen met. Uh, een paar duizendjes. Ik heb daar geen, uh, geen gevoel voor. Van, uh, ja, wat zou je nou moeten doen? Moet je nou, uh, moet je nou uh, bijkopen of verkopen? Of, uh, het sentiment is, uh, is vrij uh, slecht. Nou. Als bitcoin op een gegeven moment echt iets zou doen. Hè, dan gaat de prijs ook naar een miljoen. Maar dat is dan meer omdat de rest faalt. Dat die bitcoin overblijft. Want het is allerminst bruikbaar. Bitcoin is niet bruikbaar. Dat is het hele probleem. Het is de backbone van heel veel andere dingen die erop draaien. Maar in zichzelf als puur en eenzaam, ja, dat gaat het niet worden. Je kan geen smart contracts op Bitcoin doen. Want als je een ordinal deployt, dan schiet de transactiefee naar 100 dollar en nee maar ik denk wat er nog zou kunnen gebeuren voor bitcoin is dat nu is het natuurlijk vooral geweest van oh als er liquidity aankomt en de geldpersen gaan aan dan uh, gaat bitcoin omhoog maar ik denk wat er natuurlijk ook één keer gebeurd is, dus tijdens de Cyprus crisis, dat je gewoon je geld niet meer van de bank af kon halen en dat alles boven een 100.000 afgeroomd werd en toen schoot het ook omhoog omdat je met bitcoin niet afgeroomd werd, daar heb je, heb je niet directe transacties voor nodig, maar als als er banken in de problemen komen en ze gaan zeggen... ...iedereen is alles kwijt boven de zoveel... ...of je mag maar zoveel opnemen... ...ik denk dat het dan wel... Uh... Ik denk het volgende Peter, let op... ...als bitcoin dus naar de miljoen schiet... ...dan mm -hmm. hebben ze het systeem zo ver onder controle... ...dat je vanaf dat moment... ...als je legaal gebruik wil maken van je bitcoins... ...kost het jou 90% transactiekosten mm -hmm. aan CO2-tax. Mm -hmm. En dat het dus iemand die... ...super milieuvervuilende bitcoins... ...voor jou in beheer moet nemen... ...dat is eigenlijk hartstikke immoreel... ...en daar hebben ze grote bezwaren mee... ...en daarom zit er allerlei belasting over. En dan... Dus jij zegt Ethereum, heb je er geen CO2-tax van? Nou, een stuk minder... ...maar tegen die tijd is Ethereum ook... Uh, ...niet meer... Het, het, het, ...het punt is dat die allemaal niet, niet... ...ze willen niet echt schalen... ...en dat ja, is, het, is het probleem... Maar daardoor centraliseert het langs... ...wegen die dan... Mogen schalen volgens de wet. Wij mogen jouw geld beheren en nou kunnen we legaal Bitcoin gebruiken met elkaar. Ik denk meer als het een miljoen is, dat, uh, <coughs> dat een miljoen niet zoveel meer waard is dan. Ja, precies, maar, maar uh, die Bitcoin, die winst die je daarop hebt, daarvan gaat 90% uh, als je hem dus legaal. Ja, ja, je moet het eigenlijk in Nederland beginnen doen voordat je die, uh, uh, die capital gains. ...tax erin gaat, zeg maar. Die, die, uh, die belasting op werkelijk rendement moet je daar vanaf... Uh... Ja, ja, ja, ja moet je dus uh, uitschrijven, inderdaad, uit Nederland. Ja. Ik ben al heel eind op weg, maar ik heb het nog niet gedaan, want ik denk... ...ja, ik hoop nog steeds dat ik het een keer ergens aan kan bijdragen... ...dat, me dat ik denk van hier hebben we wat aan, mensen al. Alle. Alleen als ik nou belasting betaal in Nederland, dan denk ik, ja, ik zit alleen maar... Uh, in Oekraïne eh, wat scholen kapot te bombarderen, in ziekenhuizen, die, waar ook Peter Bre Brekelbaan zal weer we wat over het mag zeggen. Dus laat het maar zitten. Stemmen doe je met je voeten en je portemonnee. Nee, ik zou uh, nooit proberen belasting te betalen in Nederland. Dat is zeker niet, uh, dat is nergens goed voor Oh, <coughs> Maar, je, oh, bijna een mooi bruggetje. Je zei stemmen doe je met je voeten en met je portemonnee. Maar zuipen doe je met de LP. Gewoon hmm. bij de LP agenda ja. ja nou is dat dan weer een bruggetje Je maakt er een bruggetje van Het is waar ja, ja, ja. 26 september wordt er geborreld Met uh, ja, de LP In Noord-Holland Dat zal in Eindhoven plaatsvinden Die Dimitris. Ik zal maar even muten deze keer Als jullie het over die uh, Bitcoin meetup gaan, gaan hebben Dan hoor ik het even niet Dan oh, weet je dat alvast Ja ja en 27 is ook weer een borrel uh, in de. Eh, wacht even oh, de ene. Is, oh sorry, ik, ik zit. Ja, desinformatie toe te 26 september is er uh, een borrel van LP Noord-Holland. Sorry, in uh, Dimitris in Amsterdam. 27 is er in Noord-Brabant een uh, borrel in uh, Eindhoven. Ja, dan hebben we nog een uh, borreltje in Zeeland. Dat is op 28 september en een LP meetup in uh, Friesland op 4 oktober. En in Amersfoort is er op 4 oktober ook een borreltje van de LP. De LP, de oh. Libertaire Partij, voor degenen die het niet weten. In Amersfoort? Ja, ja. ja. Is het uh, ook niet op woensdag, hop Johan? Nee, op 4 oktober. Oh ja, oh. oké. Okay. Op 5 oktober is er een borreltje in Zuid-Holland, Den Haag, om precies te zijn. We hebben nog een borrel in uh, Noord-Brabant, wederom op 25 oktober. En dan is op 26 oktober. Uh, Josje, zet je microfoon om mute. Een lp Bitcoin dag in Arnhem en dat is uh, naast station Amersfoort, uh, sorry, naast station Arnhem Centraal in een of andere hotel. Als je meer wil weten ga je even naar de website, uh oh ja Hotel Haarhuis, naar uh, de website van uh, de LP, stemlp.nl, kun je het allemaal lezen. Um, goed ja, dan gaan we naar de berichten toe en onze website is nog steeds uh, offline. Dus, ja er werd allemaal door Jurjen, uh, die er niet meer is, uh, die onderhield het allemaal. Het probleem is, ja, hij had ook oh. uh, de connecties van degene die het onderhielde. <laughs> en dat uh, is moeilijk te achterhalen. oh Ja, ja. ja. Dus hij registreerde, hij, hij stond op zijn naam geregistreerd. Ja, ja, en hij heeft dan uh, een server bij iemand in India en uh, ik weet niet wie dat is. <laughs> nee, precies, ja, precies, ja. En ik heb uh, altijd mijn magaalse vrienden, die weten het ook niet. Dus, uh, ja. Helaas. Um, maar goed. Het zal waarschijnlijk een nieuwe website gaan worden. Kan je niet uh, hoe is doen op het uh, IP-adres. Ja, yeah. Weet je wat je ook kan doen, Johan? Je kan op het E-gulde forum kun je een vrijheid radio uh, selectie kun je maken. En dan kun je daar posten. Wat doe je. Nou, wij hebben met E-gulde hebben we ook zo'n forum. En dan kun je, kun je gewoon uh, daar met vrijheid radio een, een topic aanmaken. Elke week. Oh, dat ja, ja, ja. Nee, goed. Nee, het gaat meer om een echte. Dat mag niet uit. Maar zijn dan ook alle oude bestanden weg? Zoals zover zo, zo het er nu naar uitziet, dat ik niet kan achterhalen wie, uh, wie hem heeft. Dat, dat kan het best kunnen, ja. Zo. Oh, nou, dat is wat. Maar goed, er staat op WordPress staat ook nog een. Er uh, staat ook nog wat hoor. Zo, ja. Ja. ook nog wat. Ja, en Op Twitch, bewaart Twitch jouw afleveringen of niet? Nee, nee. YouTube wel. En ik heb ze op archive.com archive.org, sorry. Dat schijnt ook een beetje gecomprimeerd te zijn, toch? Archive.org. Je moet archive.is gebruiken. Ja, goed, maar ja, ik heb daar mijn mp3 staan. Ik weet niet wat er. Er gaat iets mis met archive.org, geloof ik. Oh, oké. Okay. Maar goed, um, we hebben wat berichten. Eerst is een, uh, een Twitter-berichtje die door Peter is gepost. Hmm. Ja. Wat nou? Uh, ja. Ik vind het toch wel een nadeel hoor, dat jouw achternaam, zoveel op die Brekelmans. Elke keer als het... <laughs> het R is toch, dus bij mij stoppen ze er ook vaak een R in. Ja. Elke keer als die Peter zegt, dan denk ik aan die Peter Brekelmans. En dan lijkt het er ook nog op, en moet ik twee keer nadenken. Ik nee verdorie, dit is de Brekelmans van, de, no. van Vrijheid Radio. Ja. Maar Peter die had iets van Noord uh, Bebo gepost. Zat dat die, die allerlaatst uh, of? Nee? Uh, hey? Dat is een man in de Europese Unie lijkt wel die aan het praten is. Uh, oh ja. Ja, dat is die allerlaatste die ik net, uh, net gepost had. Uh -oh. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel weer grappig. Je weet toch, die Russen die zo'n uh, trucje hebben dat ze iemand opbellen? Een, een bewindgever, uh -huh. een uh, bewindvoerder. En dat hij niet doorheeft, dat hij niet met Zelensky praat. Oeh. Okay. En het was, dit was niet Zelensky, maar geloof ik een andere. Andere, hij deed zich voor als een andere Oekraïner En hij belt op een of andere de Polish uh, foreign minister. En die heeft dus niet door dat hij zit gewoon alle, alle beans te spillen. <laughs> dus dat is wel En een van de mooiste is, uh, is dat, hij, dat hij zegt... Ja, we mo moeten Poetin zich laten afvragen wat NATO zou kunnen doen. Uh, we laten, hem maar, laten, laten hem zich maar zorgen maken dat hij, dat hij niet weet wat er... <laughs> En dat uh, en, en zit, zit hij gewoon openlijk, want die, die andere kant die heeft het gewoon gepost op Twitter, dus het hele gesprek, interaal. Dus uh, ja, die, die zit allerlei dingen te verraden over de uh, over handelingen, omdat hij niet door heeft met wie hij aan het praten is. Ja. En ook zei hij: ja, hij praat met Trump mensen en Trumps uh, die, die wilde Rusland bedreigen om te escaleren. Om een betere deal te krijgen. <lacht> dus, maar ja, dat, dat ziet hij nou ook aankomen, natuurlijk. Ja, Poetin aan de andere kant. <lacht> van de, ja. Ja, ja, de, de, de, er staan andere dingen in. Bijvoorbeeld, hij zegt dat elektriciteitsprobleem. En zegt, ja, dat is inderdaad een groot probleem. Dat de, de elektriciteit kan hele stukken van Oekraïne onbewoonbaar maken. En dat gaat er ook over of Polen bereid is voor Oekraïne. Dat is te nou onbewoonbaar. En dat is ook weer zo'n Westers begrip over ja. de wereld wonen mensen dus je noemt het niet onbewoonbaar, want je komt midden in de rimboe en daar zit weer iemand ja, in principe heb je geen elektriciteit nodig maar het is wel heel moeilijk als je eraan gewend bent om, uh, om uh, uh, uh, yeah, te wassen ik heb geen starlink ik heb geen starlink jongen, zo <laughs> zou jij wel weten wat je zonder elektriciteit moest doen nou dat is hier ja, dan krijg ik weer een half uur ouwe hoeren maar het valt je te... toen ik hier het eerste jaar kwam wonen toen viel de stroom een keer voor een half uur uit. Mm -hmm. En dan zit, je oh, dus echt op, dan zit je echt op de bank van, goh, dat is je leven toch afhankelijk van die dingen. Hè? Ja, ik bedoel voor duizenden jaren hebben mensen zonder uh, st uh, stroom geleefd. Uh, bij, ja. bij mij is het dus wel vijf jaar geleden dat dat gebeurde. En ik zou je vertellen, dat is helemaal niet zo verkeerd dat dat gebeurd is. Ik zou eigenlijk het heel Nederland gunnen om een keer een half uurtje zonder stroom te zitten. Maar ik denk dat mensen dan echt helemaal... Het uh... nog wel gebeuren denk ik ja maar een half uurtje hoeft het maar te zijn hè? Ja. Er zijn dus nu plaatsen op de wereld Bijvoorbeeld volgens mij Maar dat weet ik ook niet want ze is ook al heel veel jaar geleden Dat ik het hè, voor pre-corona Dat je dus uh, In Kosovo uh, Per dag een aantal uur Zonder stroom zit Want ja zo zit het daar En dan heb je dus maar van de 24 uur Heb je er uh, 18 met stroom nou, En dat is gewoon in het jaar 2000 plus geweest hè? Pre-corona, maar 2000 plus. En als je daar dan je Nederlandse leven tegenover zet... dan denk je, ja, ja, ja. ja. Maar uh, die, die, uh, die Pol Sikorski denkt dus... dat hij met Poroshenko aan het praten is. Uh, en, uh, en wie is van Poroshenko? Dat is de oud-premier van, uh, uh, van <coughs> de Oekraïne. Oh. Uh, maar hij zegt dus ook dat de Verenigde Staten... wist van Nord Stream af, maar uh, besloot het niet te stoppen. Maar die is de tegenwacht... Uh, die Poroshenko is pro-Russisch... Toch? Ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, niet die. Ja, het is je die was oh, per Russie. Was en daarna Lukas kwam Parashenko, is die chocoladekoning. Die heeft, de, ja, als je de businessman is, chocoladefabriek. Dat weet ik allemaal niet, joh, weet ik allemaal niet. Hmm. Nee. Ik zou het ook niet weten als ik er niet uh, zo vaak geweest was. Maar uh, ja. ja, en ook Polen heeft de Maidan-deal getekend in de wetenschap dat de Oekraïnse overheid, uh, Oekraïnse... Uh, overheid snel in elkaar zou klappen ja, ik vind het mooiste nog wel uh, yeah, Ukraine can't join NATO until it wins the membership is a bargaining chip for the West with Russia uh, ik vind het mooiste nog wel dat uh, ja, Poetin moet uh, zich afvragen wat NATO gaat doen uh, dus uh, <laughs> we, en, en, en die Trump escalatie ook om een betere deal te krijgen dat is ook gelijk uh, gelijk uh, uh, ja, dat lukt dat natuurlijk niet meer uh, Poetin kan dit ook zo zien maar de, ja, ik weet niet of het nou diezelfde lui zijn, heeft dat Wovon en Lexus, zijn dat diezelfde zijn dat die uh, Russische radiomakers? Of, uh... Ik weet het niet. Weet het niet. Maar je, hebt, je hebt toch wel meer gehoord van die twee oh. die Russische radiomakers? Ja, ja, ja. Ik weet niet of dit diezelfde lui zijn, maar het is wel weer ja, geniaal uh, hoe ze dit voor elkaar krijgen. Dit. Ja, ja, ja. En die hadden ooit ook een keer Hillary Clinton op die manier uh, aan de lijn, Ja, toch? ze hebben er een heleboel, hebben ze... Hebben ze uh, gevolpt zeg maar ja, dat is ik dacht dat het heel Clinton was maar ik weet het niet, maar ik, als het die twee ook zijn hè, want Tot, jij maar Christian al... Lagarde ook Christian Lagarde hebben oh, ja, nou, nou, het nou. ook gehad en die ja. zei dat ze de, in het najaar van dit jaar de digital uh, central bank digital currency ging uitvoeren en toen zei ze nog van uh, ja, uh, maar de mensen willen het niet ja uh, de mensen willen zoveel niet. Ik <laughs> kan me geen ruk schelen. <laughs> nee, maar dat gaat wel nog aangekleed worden met iets. Dus het kan zomaar... Kijk, ze kunnen dus... Uh, de, de mensen zijn zo simpel. Als ik die central bank digital currency dan toch zou moeten invoeren... dan komt dat ook deels door een bitcoin, zeg maar. Dan zou ik gewoon dat bitcoin de schuld geven. zodat al die, Er zijn nu echt groepen mensen die dus alles wat digitaal is verketteren... En die zeggen, nee, dat is allemaal duivels en uh, daar wil ik geen onderdeel van uitmaken. Ik wil gewoon cash geld. En dan bedoelen ze dus die nummertjes op een katoenen papier, blaadje gedrukt. Ja. Dus... Een die gast die uh, vraagt zich af bij dit soort gesprekken of het wel 100% echt is. Ja, maar dat is dus inderdaad een goede, uh, goede vraag. Ja, en dan moet je. Man... Nee, wacht ja, je even. Is zo dat die, uh, die vraag. Ja, maar... ja. Uh, uh, dat is hetzelfde als dat je met iemand in gesprek bent op uh, Twitter of zo, weet je wel en die zeggen dan van ja, het is, dat is allemaal niet echt, dat crypto geld of dat het digitaal is, allemaal niet echt maar ja, wij zijn ook digitaal nu bezig, snap je en als dan heel dat digitaal ooit een keer wegvalt, dan is dat wel iets anders om voor te vechten dan uh, ja, kijk, zomaar de, met elkaar de geld. Is, ik, ik denk dat dat het, het is begrijpelijk hoe dit gaat Hij heeft natuurlijk een assistent Het is al een paar keer gelukt want Kim.com zegt hieronder ook How do these fools keep falling for these pranks A goldmine of intel straight from the number one puppet In the US proxy war against Russia ja yeah. eh, Je weet die hoe die okay Sikorsky eruit ziet Dus dan is dat de vraag Is dit een AI gedoe van Sikorski Maar ik denk gewoon dat hij werkelijk Dat hij denkt dat hij met, uh, met iemand uit de Oekraïne Zit te praten oh. Want dat klinkt ook een beetje met een Russisch accent En het klinkt uh, Klinkt ook een beetje slecht Engels en zo. En, uh, ja. ja, maar die, de, dat is weer heel... Kijk, als op een gegeven moment zo'n telefoontje wordt doorgelaten... Hè, want zo iemand als Christine Lagarde... Die is echt niet zo dat ik die kan bellen. Want dan voordat ik die Christine Lagarde aan de lijn krijg... Ben ik al opgehangen. Dus als iemand op een gegeven moment het telefoontje doorgeeft... Aan Christine Lagarde van... Hé, hey, hier moet je even mee praten. Ja, dan is het een heel ander gesprek toch. Ja, maar dan, dat is denk ik gebeurd... dan dan denkt die andere persoon... nou, dat zal wel geregeld zijn door mijn secretaresse dan. En, en die, die incompetentie... die zit in heel die organisatie natuurlijk. In, de, in die, hele, die hele overheid. Het wordt steeds meer DI en onzin. Dus, die, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat die lui gewoon... Ja, ik zou het geen incompetentie, dit soort dingen intrappen. Ik zou het geen incompetentie willen noemen... want je moet het ook op het historisch perspectief willen... je moet het ook in, in de context zien... Het, je moet wel die miljoenen mensen in bedwang houden en ze allemaal je belastingen af laten dragen. Dus, ja, maar kijk, dat is, het is zo dat meestal wij zijn overheid. Hoe incompetent zijn wij dan als het hun lukt? om dat te Ja, doen? nee, dat, dat begrijp ik wel. Dat, uh, ze, zijn, ze zijn wel heel, uh, heel knap in het, in het uh, onderdrukken en zo. En het bespelen van het narratief. Maar het is ook zo dat al die overheden aan het eind vallen. En dan blijkt het allemaal een. een uh, uh, ja, toch wel heel, oh, heel fragiel aan elkaar te hangen. Uh, ja. Don't look at ja. the man behind the curtain uh, ja. verhaal. En ik denk dat dat hier ook, dat dat met de EU ook gaat gebeuren. De Sovjet-Unie leek natuurlijk ook ooit overwinnelijk, totdat op een gegeven moment dan komen er een paar barstjes in en dan dan blijkt dat het toch uh, wat, want wat ze doen eigenlijk is ook in zo'n empire, de mensen steeds dommer maken, zodat ze makkelijk voor de gek te houden zijn maar zij, zij putten uit diezelfde domme groep hun hun Employees. En, en ja, zij hebben ook niet de keuze en zij moeten ook DI doen. Ze je, je kijkt naar de president van de VS, dan heb je Donald Trump en Kamala Harris. En dat is helemaal, die Democraten konden niet onder Kamala Harris uit, want dat was een, een zwarte een vrouw, dus ja, die, die moest wel. En die was helemaal, ja, die weet eigenlijk nergens wat vanaf. En ja, en toch kunnen ze er niet onderuit. Wat dus eindelijk... dat betreft is het wel een veilige kandidaat. Want of het nou Joe Biden is of Kamala Harris... dat maakt niet uit. Het maakt het die Kamala... Niet uit nee. hey, Kamala Harris is perfect ingewerkt... en die kan nog acht jaar vooruit. Nou, dat is twee pluspunten. Ja, en die lui achter de schermen... die kunnen gewoon van alles regelen. Maar ja, ik denk dat ze op een gegeven moment... wat ook een probleem is voor zijn overheid... als ze steeds meer centraal moeten gaan plannen... is dat ze op een gegeven moment steeds meer oorlogen... in de lucht moeten houden. En ze moeten vier narratieven tegelijkertijd plannen en, uh, en op een gegeven moment gaan er gewoon steeds meer foutjes in die matrix komen het is onvermijdelijk dat, dat, dat je zegt ja maar de inflatiecijfers kloppen niet met, uh, met de jobscijfers uh, of zoiets uh, en, en als je een beetje gaat schoemelen dan kan je er nog mee wegkomen maar op een gegeven moment is het zo'n grote leugen en schoemelfabriek geworden dat het, ja, dat het niet meer lukt denk ik ja, ja, ja, ja, ja. voorlopig uh, gaan ze er nog lekker mee door. Zeker. Maar, ja, dit, maar ik denk zijn oorlog bijvoorbeeld. Uh... ...van NATO tegen Rusland. Ik denk dat NATO dat gaat verliezen. Nou, ondanks dat NATO de reputatie heeft van... ...ja, ze zijn veel moderner... Ze hebben, ...of ze hebben geavanceerde wapens. En ik denk dat Israël ook gaat verliezen... Ten, ten, uh, ...tegenover uh, de Palestijnen. En dat kunnen veel mensen zich niet voorstellen... ...want die weten zich alleen maar van... ...ja, Israël werd door drie landen tegelijkertijd aangevallen... ...en die sloeg ze allemaal uh, om de oren... ...want die hebben een modern wapentuig en... Uh, en uh, dat zijn westerse, westerse moderne, luid tegen de stel barbaren. Maar uh, ik denk toch dat dat gaat gebeuren. Gewoon omdat als je ziet, de, de Israëlische economie kraakt ook aan alle kanten. En ze zijn, steeds als ze ergens mee wegkomen, dan gaan ze de volgende keer iets verder. En als ze daar weer mee wegkomen, gaan ze nog iets verder. En, en dat, gaat, dat nekt ze gewoon op een gegeven moment. Ja, en ook wat jij zegt met dat de mensen dus dommer worden gemaakt. Op een gegeven moment zijn ze zo simpel dat ze dan ook gaan doorzien hoe stom het eigenlijk allemaal is... waar ze nog steeds in geloven. En dan slaat het misschien wel op. Ja, nee, maar ze kunnen ook geen, op een gegeven moment geen munitie meer maken, denk ik. Ik denk dat je met heel veel van die... Uh, je kan gewoon niks meer produceren met, zo, met van die domme mensen. En dat heb je uiteindelijk toch nodig, ook als je je empire wil uitbreiden. Wat nodig is, omdat je als je inflatie gebaseerd bent... dan moet je gewoon uitbreiden en blijven groeien, groeien, groeien. En als je niet groeit, dan, dan is het gelijk afgelopen. Ja. Ja, en ook in dat opzicht kon dus de wereldpopulatie altijd blijven groeien, omdat die vanuit een groep mensen werd beoordeeld die nog niet eens de hele wereldkaart op hadden uitgetekend, snap je? Ja. Zo lang kennen we die kaart helemaal nog niet, dus uh, daarom kon het altijd groeien, want er zijn altijd nog wel ergens mensen die je nog, nog verder kan uitpersen als waar je al mee bezig bent. Weet je wel? Dus, ja, maar ook dat is nog een, een probleem, dat in het Romeinse Rijk, die kon ook geografisch gezien... hadden ze nog verder kunnen groeien. Maar praktisch gezien konden ze toch niet groter worden op een gegeven moment. Want uh, het, het is gewoon niet meer met de technologie van die tijd... was het gewoon niet meer te, te doen om het nog te groter te groeien. Plus dat, als je dat over een periode van 200 jaar doet... Dan zit je met het probleem dat al die onderworpen staten... die leren ook allemaal die nieuwe wapens en die vechtechnieken... en die lansen en die... Uh, en die uh, ze, ze nemen de technologie over. En als ze die technologie eenmaal uh, hebben... Dan, dan kan je ze niet meer onderdrukken. Dan kunnen ze in opstand komen. Dus dat, uh, en, en wat er dan meestal gebeurt... is dat je ze aan het eind gaat omkopen. Dat je zegt, oké, okay, we hebben nog een hele hoop kapitaal liggen... van die, van die 100 jaar empire. Dus die tweede 100 jaar... Dat doen we gewoon door die vazalstaten. staten zetten we gewoon een stroommannetje neer. En die geven we ook geld. En, uh, en, en dat lukt ook nog een tijd. Totdat je geld op is. En dan uh, ja, dat lukt dat ook niet meer. Ja, Eigenlijk was trouwens de Romeinse Rijk aan het einde. Was weer teruggevallen op hele oude technieken. Zoals de slinger. Dat is we mm. wel een populair wapen. Mm. Een heleboel de slingeraars. Alleen nog maar een paar mensen op paard. En een paar uh, met zwaarden, zeg maar. De rest allemaal met slingers. En uh, ze hadden overgaan naar kleine houten schilden. Die hele grote dingen die hadden ze al... Uh, hmm. Potgeslagen. geslagen. Ah, dat was gewoon te duur om... Uh... En ballonnen hadden ze ook, hè. Slingers en ballonnen namen ze mee, die Romeinen. Dat was toch leuk. Om de bevrijding te vieren. Slingers en ballonnen. <laughs> nee, je wilde slingeren. En een toeter. Je is zo'n steentje in en daarmee uh, die schiet je af met de slinger. Ja, dat weet Jersey wel, denk ik. Wat een slinger is. Ja. Maar, <coughs> ja... Ook zij konden het op een gegeven moment niet, niet bolwerken. En ik denk dat wat je, wat je ziet aan het einde... is meestal dat loyaliteit gekocht wordt. En dat is ook een verhaal van wat, wat, wat er dan gebeurt bij die vazalstaten. Die zeggen ja, zodra we geen wapens en vo, uh, voedsel en uh, subsidie meer krijgen... dan is onze loyaliteit gelijk verdwenen. Want we waren alleen maar loyaal omdat we gesteund werden. Dus in het begin is het een melk gewest... en aan het einde kost het alleen maar geld. En dan zie je ook dat... Ja, Nederland uiteindelijk weer van die kolonie af. Omdat het alleen maar... Ja, alleen maar geld kost. Eh, omdat, omdat die... Die lui zich ook hebben ingewerkt in dat hele apparaat. En, dat, en de zand in strooien. En, en ja, het werkt gewoon niet goed... Met onderworpen mensen. Daar haal daar je geen productiviteit uit. Ja, en dan, dan moet je ze gaan omkopen. Met geld dat je in het verleden verdiend hebt. Maar ja, dat is het einde van het verhaal. Staat ook wel de conclusie met slavernij. Hè? Dat is eigenlijk een hele dure business. Uh. Ja, er werd, er werd eigenlijk, uh, Bob Murphy heeft ook gezegd, van, uh, ja, het Westen is niet rijk dankzij slavernij. Want slavernij heeft het alleen maar teruggehouden. Het, was, het is minder welvarend dan het was geweest als, het, uh, als er geen slavernij was geweest. Want zonder slavernij had je een heleboel arbeidspotentieel kunnen benutten. Had je waarschijnlijk veel eerder bijvoorbeeld uh, katoenplukmachines gehad. Die, uh, die dat hadden had je de productiviteit was enorm hoog gegaan dan waren ja, dat... stukken te goedkoper geworden nee wacht even want als die slavernij er niet was geweest dan was ook die, uh, goeie, die, die professionele handel niet opgezet en dan hadden al die mensen in hun eenzame bootje zelf die oversteken moeten maken dat was <laughs> nooit gelukt <laughs> dus ze hebben wel degelijk dankzij de slavernij dat arbeidspotentieel geïmporteerd <laughs> ja nee, je kan je ervan afvragen wat er nou wat er nou voor meerwaarde aan is omdat, maar ik denk dat dat ook komt omdat de overheid zich, zich, gaan, is, zich is gaan bemoeien met de emancipatie van de zwarte waardoor de hele zaak is stilgezet eigenlijk want de, de zwarte die gingen er tot de jaren 60, 70 gingen ze daar eigenlijk op vooruit en en daarna kwam de overheid van, uh, uh, ja, laat ons je maar helpen. En toen verdwenen alle mannen in de drugsgevangenissen. Uh, uh, en alle vrouwen single mother en alle kinderen werden criminelen. En uh, ja, daarna ging het eigenlijk bergafwaarts. En... Volgende bericht. Ja, um, er is een netwerk gevonden op een uh, Amerikaans uh, oorlogsschip. Met de naam Stinky. <laughs> Wat de naam is van, uh, van een uh, Elon Musk uh, Starlink. <laughs> ja, ja. ja. Uh, yeah. die heet allemaal Stinky <laughs> ja standaard <laughs> geloof ik ja oh. en die vallen op een gegeven moment ook weer naar beneden toch al die Stinkies die, die satellieten ja? ja. die zullen wel brandstof voor een bepaalde tijd aan boord hebben want het probleem is altijd die, die satellieten voor zo'n systeem die moeten heel laag zitten maar je kan niet te laag een satelliet hebben uh, dus je moet hem in een elliptische baan hebben. En dan heb je dus een elliptische baan, dan zit hij heel ver weg, en dan duikt hij af en toe naar beneden. En dan kan je er contact mee leggen, en dan gaat hij weer verder weg. En dus moet je een heleboel satellieten hebben, die allemaal op een gegeven moment, dat er altijd eentje laag is waar je contact mee kan hebben. Dus er zit een enorme berg satellieten in elliptische banen. Maar als die laag komt, dan, dan krijgt hij ook luchtweerstand, omdat er ja, een beetje atmosfeer begint te komen. En als die een beetje luchtweerstand krijgt, dan geremt hij af. Dus je moet er een brandstof in stoppen, om, uh, om af en toe weer een zetje te geven. Dat oh. hij uh, in zijn baan houdt. Als je dat niet doet, dan knalt hij uiteindelijk op de aarde terug, ja. Maar daar ging het niet om, uh, maar er was gewoon iemand op een marineschip, die dacht, ja, ik ga een beetje op zo'n marineschip me dood zitten vervelen. Ik wil wel uh, internet hebben. En die uh, zette zo'n Starlink gewoon uh, op het dek neer. En uh, <laughs> En, uh, die, uh, maar dat is natuurlijk een enorm security risk. Want dat betekent dat als jij je telefoon daarbij verbindt, die geeft de locatie door. Uh, ja, ik geloof niet dat er momenteel een partij is die nou per se zo'n ding wil zinken. Ik dat als je de satelliet hebt, dat je ook zo'n ding wel de locatie kan vaststellen. En, en hem eventueel wel tot zinken zou kunnen brengen, als je wil. Nee. Het is meer de gevolgen daarvan. Maar, uh, In Oekraïne zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van Starlink. Tot ja. Ja. Ja, ik geloof dat Elon Musk dat aan, de, aan het, uh, het militaire stuk uh, afgedoekt heeft. Dat hij daar niet mee te maken krijgt. Want anders is deze natuurlijk zo, Ja, hij bijvoorbeeld voordeelt hun, nee, hij staat aan hun kant. Uh. Hij heeft zoiets gezegd van, uh, ja, uh, Hij is der, toch de, de, de dodenlijst van Zelensky. Ja, ja, ja. dat is waar, ja. ja. Uh, ja dat, uh, hij, nee, ik geloof niet dat die dodenlijst daar wel zoveel uh, <laughs> ing... dat De dodenlijst waar hij op staat, dat dat, er, dat, dat een... Uh, Belangrijker dodenlijst is. Of dat er behoorlijke, ja, die hele incursie in koers, dat was eigenlijk niet zo geweldige actie, want daar heeft hij, geloof ik, 100 kilometer terrein gewonnen. En een week, enorm, een week. Sorry? Een week heeft hij die terrein maar gewonnen. Ja, hij dan iemand teruggeslagen ook. Maar het is ook, ze hebben enorm werk man en materieel verloren. En, en ze hebben mensen weg moeten halen uit het hoofdfront... ...waardoor ze nou extra hard teruggedrongen worden op het, op het Donbassfront. Ik vind het wel slim van hem, want dan kunnen ze zeggen... ...ja, al die lijken die kunnen we niet meer terugvinden... ...dus ja, dan weten we ook niet aan wie we verzekering moeten uitbetalen. Dus er zijn allemaal ongeregistreerde doden die daar liggen. Hoeft die ze geen toeslagen te geven, CBDC uit te keren... Mm. Dus als jouw, pas als jouw partner geïdentificeerd is, heb jij ergens recht op. Dus wij weten nergens niks van. Mm. Ja, ja, heb Joshi, nog ik. Heb, ik heb nou een, een vraag voor ja, jou. Ik hoorde dat laatst van iemand anders. En ik krijg ik kreeg dat nou zelf ook, krijg ik zo'n berichtje binnen. Iemand ja. zegt, accountnummer 8678, passwoord bla bla bla, balance. Uh, uh, 2 miljoen, 2,5 miljoen staat erop. Ja. En... Uh, Please don't tell anyone. I found this on my phone while dealing with my husband's death. Please help me get the money and I will come back to Australia to find you after the funeral. Oké, okay, let op. Ik vertel je wat nu wat er aan de hand is. Oké. Okay. Een... Want ik ken, iemand, ik ken iemand die in de Filipijnen heeft het ook gekregen. Die heeft ingelogd en die zegt er staan inderdaad 2,5 miljoen op. Ja, maar ja. Om die je 200 200 kan het niet verzenden. Te... Nee, om die 2,5 miljoen te kunnen verzenden, die moet je uh, de gas fee betalen. Van een bepaalde crypto-munt. En waarschijnlijk Ethereum. Mm -hmm. ja, dus om die Ethereum's te kunnen bewegen. Want dat is een Ethereum token. Moet jij Ethereum overmaken. Naar dat adres. En op dat adres zit een bot te kijken. En zodra die Ethereum binnenkomt, Stuurt hij al het restant. Wat er over is. Stuurt hij naar hetzelfde adres. Van degene die dat gemaakt heeft. Ah, okay. En dus als jij één Ethereum cent. Want je hebt toch 100.000 Ethereum staan. Dus die één Ethereum cent. Die kun je over maar Of als het toevallig 2 Ethereum cent transactiekosten is, stuur je 2 Ethereum cent. Want je gaat toch 2,5 miljoen erop pakken, denk je. Dus het is het mij wel waard om die transactiefee te betalen. Maar zodra dat jij iets boven de transactiefee van de volgende transactie zet, alles wat er boven komt, die wordt meteen afgeroomd naar het adres. Als je nou, een, als je nou een, een cent doet met een hele low transaction fee, dat, nee, dat, dat het... kan. Dat kan, maar dan als, als jij te weinig... Ik, alsnog alles wat er uiteindelijk op dat adres komt te staan... ...wordt meteen doorgezonden. En maar daar dan, moeten zij ook transactie voor hebben. Ja, dat klopt. Maar dus het kan zijn dat die transactie gewoon blijft hangen... ...en die wordt nooit verstuurd, want er is uiteindelijk niks. Weet je wel, dat is een soort dust-transactie geworden. Als het heel weinig is, wordt die gewoon niet verwerkt... ...want dan kan, kunnen ze de fee niet betalen van dat moment. Maar... En dan komt hij misschien ook wel weer terug. Ik weet ik niet precies hoe dat met Ethereum werkt. Volgens mij als je met Ethereum... een transactie... veelt, uh, krijg je niet... in tegenstelling tot Bitcoin waarbij dat wel gebeurt... krijg je niet je... je satoshis terug... van Ethereum. Je bent je transactie... Uh, gas kwijt. Ja, als jij een transactie doet in een blok... wat zo vol zit... dat... Uh, uh, niet alle transacties kan verwerken... Dan is gewoon heel jouw transactie verdwenen. Dat heb ik begrepen bij Ethereum. Uh, maar oké, okay, wat betekent dat? Dan, dan blijft het gewoon staan waar het staat. Nee, hey, dan ben je wel, heb je wel een cent out Maar dan is degene is nooit aangekomen bij degene die het heeft ontvangen. zeg maar. En dan blijft het op het oude adres staan? Ja. Hmm. Je gewoon, uh, hey, uh, over, uh, de... Nee, ook niet, ook niet, sorry, ook niet. Blijft het ook niet op het oude adres staan, want daar heb je ze verzonden. Alleen dan zijn ze dus gewoon in limbo forever. Kan je niet gewoon het. Ja waar ben je dan gewoon je geld kwijt aan? Ja, bij Ethereum wel, dat dacht ik wel. Maar ja, je moet me corrigeren als ik het fout heb, maar dit zit er in mijn hoofd dat het zo werkt bij Ethereum. Dat is wel heel slecht. Want dat zou ik gebeuren. Ja. Want dan, want dan kan je dan loopt diegene met, met die 2,5 miljoen Een risico. Want je kan. Ja, ook dat nog je kan er naartoe gaan, een hele kleine gasfee, en dan als, als, die dat, als die bot dat gelijk probeert weg te boeken, dan kan die het zelf kwijtraken. En daarom gebeuren alle Tether, USD transacties via Tron. Hmm. En die gebruiken geen Ethereum, zo min mogelijk als ze kunnen. Hmm. En zelf zeker niet, zeg maar. De, de Tether bedrijf gebruikt geen Ethereum, die hebben met Tron een dealtje gesloten, en die zijn, ja, vijf keer bitcoin omzet, of zoiets. Hmm. Maar ah, dan kan je niet zo'n zo wallet, als je, je zo'n melding krijgt en je logt in, kan je dan niet gewoon even het wachtwoord van die wallet veranderen? Nee, nee want het is echt met gewoon de private key die je inleest. oké, ah, oké. Okay, okay. nee, maar het is wel een account waar je in kan komen, ja. Ah. Ja, maar oh, in dat geval is het dus gewoon een website waar je gescampt wordt als je er iets op overmaakt. Want dan moet je inloggen op een account. Ja, en je dus... logt, in, logt in op een account en dan... Nee, maar wacht even. Of, euh... Waar ik het over heb, werk ik met een private key of een mnemonic password. Dus dat je 12 of 24 woorden hebt. En dan lees je die in, in jouw wallet. En dan zie je die tokens op dat adres staan. En dan word je dus getriggerd om daar de baselayer-munt naartoe te sturen. Je? Dus dat is anders. Want uh, als je op een website moet inloggen... Dan heb je altijd het risico dat alle crypto van eigenlijk niet van jou is. Snap je? Not your keys, not your coins. Maar het gebeurt dus ook dat mensen hun private keys op het internet zetten. En dan zie je dat daar een miljoen USDT in die wallet staat. Ja. Maar die heeft geen fee. Dan moet je fee betalen voor de transactie. En dan moet je dus eerst Ethereum overmaken om die fee te betalen. Maar voordat je, en voordat jij die fee kan betalen voor die transactie, wordt het er al van afgehaald. Hmm. Nee, dit is, dit is bij een account inloggen. En dan zit je ook echt in iemand's account, begreep ik van die Filipijnse. En dan. Uh, uh, maar daar kan je het niet overmaken. Daar heb, heb je een paswoord voor nodig om, te, om transaction te doen. Maar ik voel me af hoe de scan dan werkt. In dat geval zijn ze volgens mij hun zijn telefoon. Uh, staan een Two factor authentication op de telefoon. Oh ja. En dan moeten ze die hebben. En wat is dan de, uh, de manier hoe ze er. Uh hoe ze mee verdienen, zeg maar. Wat, uh, wat is het Hij voor Het kan ook een oprecht bericht zijn. <laughs> ja, dat er iemand is overleden en dan hebben ze de 2-factor authentication ja. op de telefoon en dan weten ze gewoon niet. En dan zeggen ze, hallo mensen, we hebben 2,5 miljoen staan, maar we weten het niet hoe... Maar ik had nog een berichtje van jou gekregen, Peter. Ja. Uh, ik ga vrouw... nog even een nieuw flesje bier pakken, jongens. Ik ben zo terug, want een uur... Helemaal bezopen Eén... straks, man. Een uurtje... Nee, maar we zijn al een uur bezig, dus... Hmm. Dat mag nou toch wel, hè naar een uur. Mag ja? Maar de vader... Heb jij nog genoeg thee, wel? Heb jij nog genoeg thee gezet? Nee, nee, nee, ik ga er de thee heen. Oh, nee. uh, de, de vader... Mirjam, zet nog even wat thee voor hem. Ja. Maar goed, de vader van een kind, dat gedood was door een uh, Haitiaanse uh, migrant, zegt dat hij uh, wenste dat zijn zoon uh, was vermoord bij een witte, door? Man, een witte man. Ja. Dus uh, ja, dat werd een beetje uh, gezegd van... Oh, kijk eens, die, die Haitiaanse immigrant, illegale immigrant... die heeft dat jongetje vermoord. En uh, dat werd door Trump-aanhangers gebruikt. En kennelijk is die vader geen Trump-aanhanger. En die houdt de speech en die zegt... Ik, ik wens dat hij door een witte man vermoord was. Ik denk, hoe, wo, hoe kan je zo in de partijpolitiek zitten... in die hele, in die hele politieke shit... Ja, een, uh, piefie, dat, je, dat je denkt... Dat je, dat je wenst dat je zo vermoord was door een witte man, omdat het propaganda niet goed uitpakt voor je. Ongelooflijk. Ik zou zeggen, ja, als je dan een wens doet, wens dan dat hij nog zou leven. En eigenlijk neemt hij het dan op voor die ja, voor die ze die, die zo vermoord heeft. Eh, omdat je niet wil dat hij een slechte reputatie krijgt vanwege uh, Trump-propaganda. Oké. Okay. Ja. Dus het is echt een soort breinziekte. Het is gewoon, het is. Je kan er niet bij wat er gebeurt met mensen als ze in die politieke shit terechtkomen, zeg maar, dat ze gewoon je, je eigen zoon is vermoord daar, hè. en dan uh, zeg lijkt, je nou... Okay. Het lijkt wel een religie. Ja, het is, het is inderdaad een religie, het is gewoon, het is, uh, staat er wel van te kijken. Vroeger hadden wij in Nederland de hoekse en kabeljauwse twisten, Dat ging volgens mij ook over iets met geloof, toch? Zoek men ook elkaar ergens in. Nou, volgens mij is dat zo'n verhaal. Dat heb je in, uh, in Amerika. Heb je er ook zo'n mythe over? Nou, misschien is het wel echt gebeurd. Maar de. de, de hoe heet dat the nou? De Witch Trials. Sorry? De Witch Trials. Nee, ook zo'n twee, twee families die elkaar uh, in elkaar uh, in de. in de. Uh, in de. haren vlogen. Okay. Ik kan wel even opzoeken. Oh, niet de Salem Witch Trials. Uh. Nee, dat, waren, dat was een soort gekte waarbij, waarbij een hele berg mensen ook weer gek werken. En overal heksen zagen. Mm -hmm. de, de McCoys of zo. McCoys, McCoys. Hetfields en de McCoys. Hetfields en McCoys, ja. Yeah. Oké. Okay. Dus in Amerika hebben ze Hatfield en McCoy's twee American Appalachian mountaineer families die, met their kinfolk and neighbors, engaged in a legendary feud that attracted nationwide attention in the 1880s en 90s and prompted judicial and police actions. One of which drew an appeal. Dus het waren twee families die zo elkaar in de haar aflogen dat de politie moesten beiden komen en de staat was nodig. Want dat is altijd het verhaal van zonder staat krijg je dingen zoals de Hetfields en de McCoys. En in Nederland zijn dat de, hoe noem je het nou ook weer? De Hoeks en Kabeljauwse twisten. Ja, dat is iets van Ik, weet, ik God niet Ja, maar dat, daarom wat krijg je... In, ik dacht dat het iets met de religie of interpretatie van de Bijbel had te maken of zo. Nou, ik weet niet wat de oorzaak is, maar volgens mij is het propaganda een verhaal. Dat, nee, dat heeft erachter is van, uh, zonder overheid krijg je dat deze twee clans elkaar in de haren vliegen en uh, er waren een heleboel moordpartijen over en weer gebeurd en uh, daarvoor hebben we een overheid nodig die onafhankelijk neutrale rechtspraak doet en een monopolie geweld heeft om te voorkomen dat dit soort uh, wanorde Maar eigenlijk is het uh, de onderdaan in zijn eentje heeft chaos en familiefeuds uh, en, en uh, daarvoor heb je een overheid nodig om dat de nek om te draaien uh, uh. Dat is volgens mij het vaak, ik denk dat ze dat bijna net zoals een zondvliet verhaal hebben. dat bij elke cultuur hebben ze wel zoiets, uh, zo'n feud. De Hatfield de McCoy feud, of hoe ik zeg KBA's twisten. In zekere zin is het er ook ergens zo. Hè? Want het komt er ook vaak voort dat, dat uh, emoties de overhand nemen van mensen. Ja, maar wat dan altijd het punt is, dat, dat is nog veel erger als je overheden hebt, als je... Als je de Russische en de Oekraïnse overheid hebt die elkaar te lijf gaan, dan komen er, er gewoon een miljoen mensen om het leven. Of de Iraakse en de Amerikaanse overheid. Dus het is, het is niet opgelost door het, door het in schaal te vergroten. Dat is altijd uh, het idee van ja, de nee, overheid ja, beschermt retail en murdert uh, wholesale. Uh, dus ja. Het is, het, is het is namelijk zo, de mensen die in de overheid zitten dat zijn ook Hatfield en McCoy's dus die krijgen ook, die hebben ook de neiging om dat soort dingen te doen, dus je kan het beter niet hebben is uh, het ook weer de mensen zijn de aard als uh, gelijk een wolf en uh, daarvoor hebben we dus een overheid nodig en wie zijn die overheid? Oh ja ze ja <laughs> Ja, het is altijd het, het oude idee van de baron van Munchhuizen... die zich aan zijn eigen haar uit het moeras trok. Van, ja, uh, en, en zelfs Einstein geloofde daarin. Hè. Ja, die nazi's, die bevechten elkaar allemaal. Dus, dus wat heb je nodig? Je hebt iets boven die naties nodig. Een, een, een VN of een internationaal uh, uh, orgaan. En er moet zoveel macht hebben... dat die kan zorgen dat de uh, landen niet bij elkaar in oorlog gaan. En, daar, en, die, en hij dacht dat die, dat die supranationale dingen... Nou, die zou geen oorlog beginnen, want die hebben geen... Uh, uh, Duitse uh, geest of uh, patriotisme voor, uh, voor Frankrijk of wat dan ook is, uh. En, uh, dat, is niet dat, dat zijn gewoon neutrale bureaucraten die, die niks doen uh, ja, voor je het weet heb je de World Health Organization en zit je tegen 17 miljoen doden aan te kijken ja ja ja, ja voordat je het weet daar ging wel 60, 70 jaar overheen nou ja, dat, dat is wel zo, het kan al een tijdje duren voor, Want het duurt natuurlijk enorm het is heel moeilijk om zo'n organisatie Dan uh, te co-opten Maar uiteindelijk lukt het wel Ik heb laatst geschreven Peter In een van mijn stukjes van Schulden Schulden.nl schulden inderdaad Dat uh, net zoals de Tweede Wereldoorlog Begon met het einde Van de Eerste Wereldoorlog Namelijk dat hele reparatieverhaal Van Duitsland zo begint de derde wereldoorlog met de oplossing van de tweede wereldoorlog. En dat is dat hele Israël gebeuren. En dat verhaal, als je dat al weet dat het zo gaat. En het al zoveel ja. jaar in, in controle kan houden, Dan is het ook gewoon uh, tot op heden allemaal nog ingecalculeerd. Ik bedoel, Israël was ook een VN-oplossing. Dus dan zou je ook zeggen, nou dat moet dan voor enorme vrede zorgen. Maar dat is gewoon, het heeft alleen maar voor enorme ellende gezorgd. Nee, maar die brengt wel nog binnen de... ...controle gehouden, die, die ellende. En die ellende kun je misschien dan, als je het maar uitstelt... ...op een gegeven moment wel wegvegen... ...of op een gegeven moment neemt die ellende echt de overhand op je kamer... ...en dan is het uh, einde zoek natuurlijk. Ja, ik denk nooit dat die schaalvergroting werkt... ...omdat het probleem van die baron van Munchausen... ...je zit altijd weer met mensen... ...en uh, Boutros, Boutros, Gali of uh, Gutierrez of... Uh, je ziet het bij de EU ook, dat het, het zijn gewoon allemaal supercorrupte lui die daar op zo'n die, die posities weten te bemachtigen. En dan heb je eigenlijk een veel groter probleem dan je eerst had. Want dan heb je, heb je nou een veel machtiger organisatie met corrupte lui die uh, over de hele wereld. Dus ook hetzelfde idee van één world government. Van oh, nou, dan kunnen we geen oorlog meer voeren, want dan is er één world government. Maar dan wordt de strijd om, om in die world government de toon aan te geven wordt dan enorm ook. En uh, ja. En dan en als die... is het toch tijd beter om dat huis in de Oekraïne maar wel te kopen. En dan moet hmm. je gewoon op de hout. En als je dus niet die bijdrage levert. En je zegt, dus, nou dan bouw ik even geen AOW op voor vijf jaar. Dan valt dat hele systeem nog harder uit elkaar. En zo heb ik dus wel echt... Ik weet niet dat getaard. ik die keuze heb om mijn AOE stop te zetten. <laughs> ja, als je gewoon helemaal uit Nederland verdwijnt. Oh ja, ja. Dat, uh... en, je, en je zegt alles op. Hmm. Zolang het, het nog e kan, hè, zonder exit tax. Ja, ook dat. Nou, ik heb dus bewust nu niet gekozen voor een paspoort. Ik heb alleen een permanente verblijfsvergunning. Maar ik ben geen uh, Serviër, om het maar zo te zeggen. Hm. Ja, dat, volgens mij is dat... Is dat wel handig om eigenlijk niet de paspoort te hebben van het land waar je woont. Daar uh, is wel wat voor te zeggen. Ja. Want als het dienstplicht is, dan pakken ze toch alle paspoorthouders op. En niet zozeer alle residence permits. als je ja, ook een wel... residence permits hebt, dan kan je gewoon door blijven leven. En uh, lekker kreeft uit de supermarkt halen. En, uh... Het is permanente verblijfsvergunning. Alleen in Servië liggen er geen kreeften in de supermarkt. Ja. Nou, ja, ik ja maar wel zalm. wel. Ik hou meer van zalm dan van kreeften. Ja. Dus... Uh... Dit wel goed. Ah, ik denk dat ze blij zijn met jou. We mm -hmm. verkopen ze dubbele zal hem voortaan. Mm -hmm. uh, ja, ze zitten niet bij de EU geloof ik. Hè? Dat is ook wel. Ze uh... zitten niet, mm -hmm. nog niet, want daar komt dat hele. Ik denk de hele tijd dat het Draghi plan, hebben we het daar al over gehad. Oh, of nee, man. Oh, ja. Maar dat <laughs> heeft toch wel met de dingen te maken, ook, met Servië, of niet? Is ze alleen in het noorden van de EU? Ja, dit is gewoon Daarbij... een Draghi. Oh, oh, uh, we we niet, uh, wat is het ook weer? All it takes, of zoiets. Maar is dat Zo, op Servië gericht, die bezoeken Of op uh, is het gewoon te, uh, Weet ik niet hoeveel miljard is er weer aan een of andere green, uh, utopia, shit. Uh. Ja, maar ook aan uitbreiding. Er zit oh ook een uitbreiding. ja, ja, ja. Dat, dat zou wel kunnen, ja. Maar zit dat ja. in het noorden of in het zuiden? Green zit... denk ik ook uh. Oekraïne zit er al lang bij. Oh, oh, oh nee, alles is alles, alles kunnen sorry, sorry, Sorry, ik dacht ik aan Roemenië. En het spijt me van harte. Roemenië zit er bij, ja. Nee, dat zou Servië kunnen zijn, ja. Ik zou op een dag zelfs Australië erbij willen trekken, jongen. Ja, dat is net zoiets als songfestival. Dat ja. is eigenlijk zo'n voorportaal dat opeens Israël erbij zit of zo in het Eurovisie Songfestival. Waar Australië meedoet. Dus denk ik, uh, uh, Turkije niet, hè? Turkije niet. Nee. <laughs> <laughs> die zingen van die traditionele liedjes die, die weigeren een, een vrouw met baard en de uh, een of andere uh, oh en ik dacht dat er de de ook landspreek. een hele bekende was ook een hele bekende Turkse vrouw met baard dacht ik hmm, nou dan kunnen ze meedoen denk ik <laughs> waar hebben we het verhaal erin zit of, uh... nee, weet ik niet, weet het niet nee, nee. Maar ik, ik weet dus niet eens waar dat precies over gaat ik heb alleen gehoord dat het er is maar het, ik weet dus niet of het over de zuidelijke Baltische Staten, ba bas Ik weet niet of er, er, volgens mij was er alleen een bedrag in genoemd, maar geen, uh, geen uh, regio, denk ik hoor. Jawel, ook ook, oh, ja, want het ging ook over uitbreiding. Ja, uitbreiding van het budget. Oh, oh. Nee, nee er, er werd wel gesproken over uitbreiding ook hoor. Uh, over, nee, maar ik dacht uh, dat het of noord of zuid, maar dat weet ik nou niet. Wacht even. Nou, misschien heb ik het wel gepost hoor. Je het niet gepost dat ding? Ja, staat er wel in hier. Ja, dan komen we komen vanzelf tegen joh. Nee, nee, nee, nee, wacht even. Dat is hem niet. Maar ik ga even naar het volgende bericht toe. Uh, ja. Landbouwminister uh, Wiersma. Zie je die nog? Van Vrouw. Die zet uh, de. Is hij echt lang je Ja, ja, ja. heeft het vroeger aan meegedaan. Hij uh. zet uh, mestplannen door. Uh, Veestapel moet krimpen. Ja jongens, en dan heb je dan op uh, BBB gestemd, hè? Dan krijg je dit. <laughs> ja, dat is weer, weer een van de redenen waarom ik niet het delen. Ja, er zijn toch nogal mensen die je dan uh, uh, ziet reageren van nou ik voel me enorm bedrogen en dan denk ik ja oh. <laughs> hoe vaak <laughs> kan je je nou laten bedriegen ja. ik bedoel het is, dit was wel zo mijlenver, ik kon je zo mijlenver zien ja, misschien is het alleen omdat wij een beetje, dat wij die politiek volgen en wel doorhebben hoe dat uh, hoe dat gaat en dat je dat ja, ik, ik ken ook zo'n boer die had een heel groot BBB in zijn thuis En ik denk, jee, man, geloof je nou echt dat uh, dat, dat wat dat gaat opleveren? Dat is alleen Carolien van der Plas zegt, ja, we vinden het jammer dat uh, onze minister uh, dit beleid uh, voert. Uh, ja, daar kan je het mee doen. Ja. En al die laai hebben natuurlijk allemaal het gevoel dat ze helemaal aan EU-verdragen vastzitten en wereldverdragen. En ja, we moeten die hongersnood in met z'n allen, dus die veestapel moet omlaag. Nee, hey, maar dat is niet het enige, want die krijgen de hele dag krijgen ze grafieken te laten zien. En dan zeggen ze, kijk, deze insectenfabriek, die produceert dubbele proteïnen met de halve van de uitstoot. En dat is gewoon helemaal de toekomst. En dan zeggen die ministers, nou ja, dat denk ik ook. En dan komen ze op televisie en dan zeggen ze, s'avonds bij het eten heb ik toch maar weer goed mijn handtekening 100% voor iedereen. En die geloven zelf dat ze het goed doen en dan krijgen ze ook naar betaald. En dan en krijgen ze ook nog genoeg bevestiging voor, want ze mogen iedere dag hun zegje doen in de televisie als ze willen. Dus... Ja, het punt is gewoon, die lui luistert in zo'n wereldje en dan praten ze alleen maar met van die insiders. En dan op een gegeven moment dan beginnen ze gewoon dat verhaal te geloven van, nou ja, dit is de science en er is een stikstofcrisis en zo. En, de, en ja, je, je moet gewoon... Eigenlijk ja. moet je al die lui gelijk ontslaan. Je, je moet nee, je die omgeving is. gewoon uitroeien. Want als je daar binnenkomt. Als je als je, zou, als je onafhankelijke geest zou willen blijven houden. Want anders daalt er een nest van lobbyisten. En experts. En met het rapporten op je af. En die, die, die, die peperen je het gewoon helemaal in. Maar er is dus een ESG score geïntroduceerd. Door BlackRock. En als jij wil meedraaien. In die geldstroom. Dan moet jij een score aanmaken. En uh, sommige bedrijven zijn nou eenmaal afhankelijk van die geldstroom om te kunnen blijven draaien en als je dus eenmaal in die geldstroom zit dan kun je voor jezelf ook nog een half microprocentje afromen van die uh, anderhalf hey, Daar kun je een leuke villa van kopen 10% voor de big guy ja. <laughs> 10% is wel heel veel zo'n <laughs> bedrag ja, dus, uh, ja. Uh, trickle-down economy. Zo werkt het. Zo, die trickle-down economy. In het oude normaal. Dat is allemaal heel normaal hoor, het oude normaal. Oh, was het maar weer het oude normaal. Dan hadden we dat allemaal niet in de gaten, dat het zo werkte. Ja, het is, het is gewoon heel moeilijk om je daaraan te onttrekken. En ik heb dat zelfs met libertariërs wel, dat ze dan. Ja, dan zitten ze de hele tijd in, het, in zeg maar, de normale wereld met beleidsmakers te praten. En, en dan is het gewoon heel moeilijk om om je niet je over de window te laten verschuiven... En, en door te blijven hebben van... ja, wacht even, maar het is allemaal fata morgana en het is allemaal bullshit waar ze mee uh, komen. En dan, dan op een gegeven moment begin je, begin je toch te middelen... tussen alle experts die om je heen zitten... en dan zeg je nou, ja het gemiddelde zal wel juist zijn... en ja dan, uh, dan ga je vergaast, denk ik. En je kan dus die mensen ook niet kwalijk nemen... dat ze die keuzes maken, want als er dan uh, bijvoorbeeld een alternatieve informatiebron wordt aangeraden door een minderheidspartijtje, dan zeggen ze, nee, ja, waarom zouden wij bij iemand anders onze mening moeten baseren dan de informatie van Klingendaal of hoe heet alle instellingen waar ze het vandaan halen? Snap er zijn van die, die ja. bureau'sjes en die worden door de Kamer ingehuurd en die leveren een advies en dan zeggen ze, ja, dit is het advies, ja, maar ja, oké. Okay. Wacht niet geloven of niet. En er worden geen andere bureautjes voor aangesteld. Er is geen andere bureautje wat het ook doet. Dus ja, dat de het landschap... moet echt heel veel pijn gaan doen. Ik vraag me af of... De Duits landadvocaat komt. is ook altijd dezelfde partij. Snap je? Dan ja. gaan ze ook niet ineens een in andere... andere ja. Ja, de vraag is of ze... De, bijvoorbeeld nou in Duitsland begint het wel heel erg pijn te doen. Volkswagen die moet opeens gaan sluiten. Terwijl, terwijl dat was eigenlijk al een soort... soort Kruik die niet leeg raakte zeg maar, Volkswagen. Dat was het Duitse de motor van de Duitse economie. En eigenlijk is die nou ja, gaat die nou vallen, omdat, omdat die groeiden met al hun onzin en dan een oorlog eroverheen. En dan een Nord Stream 2 weg. En uh, het is gewoon aan alle kanten wordt die Duitse economie getorpedeerd. En ja, het punt is een beetje dat die, dat die al die linkse elites die in de hoofdstad zitten, die hebben nog steeds niet door wat aan de hand is, want die krijgen nog steeds hun uitkeringtje. En uh, ja, dus voor hen doet het waarschijnlijk nog geen pijn, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook wel pijn doen. Ik denk dat de bevolking wel al, als je kijkt naar het stemgedrag, wel al die hele groene shit in de steek aan het laten is. Maar, maar zolang je blijft praten met die lui en het drang mensen niet met, met hooi voorkeur staan van ja, allemaal eet is op en uh, let them eat cake situatie, dan, uh, dan blijven ze gewoon doorgaan. En ook als je dan een BBB stemt, dan moet je echt niet denken dat daar wat aan verandert. Dat uh, ja, gaat allemaal net zo hard door. Let them eat cats. <laughs> ja, ja dat, dat, uh, dat loopt ook wel volle toer. Het uh, cats. Uh, Haiti had <laughs> cats verhaal. Ik heb hier nog het verhaal van Draghi trouwens. Uh, We're going to be a society that basically shrinks the former European Central Bank chief set in Brussels. Uh, we worden een schrinkende de samenleving. Hij his zijn to om de economie and hold back de tide van American en Chinese dominance te uh, Het was de 77e verjaardag. Uh, en hij zei: We share this cake, which becomes smaller and smaller with smaller number of people. <laughs> dus ja, uh, yeah. en uh, yeah, het bedrag, daar hang een bedrag aan. Dat was eigenlijk het enige wat ik hoorde. Van de, van, uh, ja. We gaan er weer uh, ...zoveel 800 miljard tegenaan gooien. 800 miljard per, per jaar. En dat betekent eigenlijk dat er 800 miljard per jaar aan private investeringen wordt, wordt weggeroofd en aan politieke flutprojecten wordt uitgegeven. Dus er wordt daar een, worden de hele oceaan volgezet met windmolens ja. voor 800 miljard en die er allemaal uiteindelijk wegroesten en omvallen. En dan ben je dat geld kwijt terwijl als het, en, en de mensen die normaal geïnvesteerd hadden, die zouden er echt de banen van hebben gecreëerd. Voor, voor 1600 miljard kun je het weer opruimen. Ja, ja, ja. Dan heb je wat te doen. Oh man. Ja, het is maar, uh, ja, ik denk dat die EU uiteindelijk ook uit elkaar gaat vallen. Want uh, ja, het is nou uh, begint wel heel erg pijn te doen. En, Witte. Ja, Witte. Zeker als ze een oorlog gaan voeren met Rusland. Dan is het helemaal waar. Ik hoorde net van die figuur dat het animo in Europa voor een oorlog met Rusland minimaal is. Maar ja, als ze nou gaan zeggen. Ja, je mag met NAVO-wapens mag je... Mag je uh, diep uh, raketten mag in mag Moskou gaan beschieten? Ja, dan heeft Poetin al gezegd: ja, dat beschouw ik als een aanval van de NAVO. Dus dat betekent gewoon dat ik de NAVO-landen ga ja, De, NAVO en, aan de Nederlandse uh, F-16's, die zijn er al naartoe gekomen. Die zijn volgens mij al uit de lucht geraakt, geschoten vorige week. Ja, neergestort. Uh, ze vlogen ja, ook, op, door, door op. Een, de, waren, of door een eigen. Peter de raket uit de lucht gekant, ja. of, uh, of tegen een drone aangevlogen. Of, of... of ze waren al zover vastgewoest dat ze gewoon <laughs> ja. echt steeds de grond in Dan heeft Nederland weer reden om de nieuwe Joint Strike Fighters uh, aan te schaffen, toch? En het ja. was ook de... Het daarom, was, daarom is het... Ja, volgens mij gebruikt ze die F-16 in de ochtend überhaupt, maar... Ja. Nee, die, die, die nieuwe JSF's. Die, nee, maar als er niks weg is, hoef je niks te vervangen. Ja, wacht eventjes. Die, die zijn dus wel in het budget, worden die op dat moment afgeschreven en genereren dan hele grote kosten. En dan kun je dan op die manier je 2% afschrijven. Maar zouden ze het pas afschrijven als ze neergeschoten zijn boven de Oekraïne? Nou, ik denk wel dat als. Maar zijn, zijn ze al afgeschreven? Nee, maar nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Helemaal, want ze worden onderhouden. Elk jaar zijn er kosten aan om, uh, om, ze, om ze op pijl te houden. Uh. Dus ik denk dat je op die manier nog wel uh, een bonusje kan genereren met het F-16. <laughs> maar ze hebben geen uh, piloten geleverd, toch? Nee, ik geloof dat die piloot die omgekomen was hierbij, dat was ook de voortrekker van de leverancier, lever, leverantie van F-16 aan, uh, aan de Oekraïne. Die heeft gelijk zelf uh, de prijs betaald. Hè. Wat dat betreft is het wel een eerlijke persoon geweest. Dan beter dan al die Rubel Brekelmans. Hij verloopt hem niet zelf in. Rubel, hoe heet hij nou? Heet hij Peter Brekelmans? Of Ruben? Nee. Ruben. Oh. <laughs> Ruben Bre Brekelmans. Mm. Ja. Maar, uh, Ik ga uh, niet in die F-16 zitten namelijk. Die praat alleen over hoe hij ze levert. Gaat hij nieuwe tanks kopen? Maar dit is wel wat je met Europa krijgt. Is how can Europe's leaders prevent that from happening to them? The continent's decline isn't preordained. It, it bounced back before. No one could have expected they got a miracle that followed the two world wars... and which saw the size of Western Europe's gross diabetic product per head close into the US's. Dat is dat het gevoel wat je bij Nederland hebt en bij Europa... Van we moeten niet te hard in elkaar krimpen en in elkaar storten. We moeten, we moeten proberen het, het, het, de doodstrijd tegen te gaan. Het is, nooit iets, het is niet meer optimistisch of jong of we gaan dit ontwikkelen of dat ontwikkelen. Nee, we moeten alleen instorten. Het zien te vertragen. Dat is eigenlijk het hele, het hele verhaal dat je hier krijgt. volgende bericht is uh, Big Win. EU uh, verslagen. Even kijken hoor. De Celebrate as uh, Apple loses uh, 13 miljard. Uh, Ierland uh, tax bill case. Ja, yeah, dat uh, is weer zo'n. Ik zoek het even op het verhaal waar het ook weer uh, waar het stond. Maar het was inderdaad uh, weer zo'n mega boete opgelegd. En ja, uh, yeah, het is natuurlijk uh, pure ellende dat dat. Uh, dan wordt er weer 13 miljard aan Was het 13 miljard? Een eh, gigantische boete opgelegd. Uh, even kijken hoor. Hoe kan Wat gedaan? Oh ja, hier. 13 miljard inderdaad. En uh, ja, dat is dan via de Ierland constructie. Dus, dus het was altijd mogelijk om in Ierland een BV neer te zetten, geloof ik. En dan had ja, je intellectueel eigendom zat dan daar. En dan kon je een constructie doen. De double Irish sandwich met nog wat. En, en omdat nou, weet je welke weet je wie dat er concurrent op was? Dat was de Dutch Sandwich. Uh, ja, maar volgens mij was er een sandwich mogelijk met een Ierse en een Nederlandse helft. Dat was helemaal geweldig. Hè? Ja, nee, maar oké. Okay. En, en uh, uh, ja, het was, uh, dus dat time in, is dubbel sandwich, toch? Ja, dat inderdaad, in Nederland kon je dan een BV hebben die alleen maar royalties ontving. En, dan, uh, uh, en die royalties zijn in Nederland weer laag belast. En, uh, ja, je kon ook, ik, nee, maar die zijn al belast ergens anders. En dan heb je een, een, een verdrag met dat andere land. En voorkoming voor dubbele voor belasting. Precies, en dan heb je dus al 0% belasting betaald over dat eigendomsrecht. Mm. Ja, dat nou, je betaalt nog wel wat belasting, maar. In ieder geval... Uh, nee, deze... nee, 0%... Ja, maar je moet het even. wel aangeven. Je moet het wel aangeven. Je zegt, ik heb zoveel miljarden omzet... en ik betaal nou 0% belasting over al die miljarden... En dan geeft die overheid een akkoord. En die zegt: Bedankt. Ja, maar over omzet hoe je sowieso geen belasting betaalt, toch? Nee, van die royalties. royalties hmm. Die royalties worden in bepaalde landen op 0% belast. En dan... Maar royalties, dat was altijd Nederland. Want de Rolling Stones stonden ook in Nederland omdat royalties in Nederland laag belast werden. Maar nee, niet nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Okay. Die hebben dan een holding company in Nederland. Ja. en die holdingcompany die heeft bezit over dat royaltybedrijf wat in het buitenland gevestigd is waar dus al die royalties op worden ontvangen ja. en die betalen 0% belasting bij de lokale overheid over die royalties sturen hun hoofd, sturen hun uh, moederkantoor uh, de jaarverslaggeving en die verwerkt het in zijn jaarverslag en er wordt niet dubbel belast want er is al belast in dat... Uh, ...land waar het, waar het dochter gevestigd is. Maar dan is het daar al belast, of? Ja, op 0%. Mm, maar, 0% belasting. Maar op ja, ja, dat 0% world. dat mag dan niet meer, want... daar is een big win for niet Europeans. Op je, ja, niet op je ESG-score. Als jij een lening wil van BlackRock, kun je als overheid geen... Of, ...en dan moet ik anders zeggen, als jij de Wereldbank als vriend wil hebben... ...kun je als overheid geen uh, 0% belasting op... Uh, uh, yeah. Onze, ja. Ik hoorde, onze CEO gaf gisteren een praatje. Fortune 500 Company of zo. En die ah, zei bij, gewoon. Bij de World Bank. Nee, gewoon voor het personeel. Ja, oh, oh, Sorry. Okay. En die zei: uh, Ja, met die AI is gewoon uh, ESG helemaal uh, out of the window. Uh, want uh, <laughs> er staan gewoon gigawatts aan elektriciteitscentrales. Niemand zegt er wat van, het val, dat is helemaal afgelopen. Ik weet niet of. Maar hier staat: Today is a big win for European citizens and for tax justice. Dus als citizen heb je ook een enorm voorbeeld bij. Dat ze Apple, Apple 13 miljard uit uh, Want, uh, de poot trekken. Want daar wordt je iPhone duurder van. Ja. The Court of Justice confirms that Ireland granted Apple unlawful aid. Which Ireland has now to recover. And the commission decision is the Google Shopping Antitrust Case. Ja, Dat is dus het verhaal volgens mij van eerst hadden ze een heel laag belastingtarief in Ierland om, om bedrijven te loppen en toen mocht dat niet meer en dan geven ze waarschijnlijk een soort subsidie uh, ter grootte van die belasting en dat is waarschijnlijk dan ook niet meer toegestaan. En uh, Demanded Dublin to recover 13 miljard euro's, 14,4 miljard dollar in back taxes from the US based company. Back taxes, dat is ook mooi in ja. Dat is net zoiets als een vredesmissie, dat vind ik ook zo mooi. Oh. Vredestroepen? Private Ja, je had al belastingaangifte gedaan en die hebben we al goedgekeurd. Maar bij nadere inzien hebben we toch nog wat gevonden om je belastingen te kunnen innen. Ja. Zou ik ja, ja, kijken, maar dit, is, dit is net zo dom als die tarieven van Trump. Want, ja, oh ja. ja, met die tarieven belasten we China. Nee, je belast China niet. Je belast gewoon je eigen consumenten. Want uh, door die tarieven worden producten duurder in Amerika. En dat het is hetzelfde met hier. Het is, het is geen win voor de European citizens. Het is gewoon een 13 miljard verlies. Geleden door klanten van Apple. Maar toch, denk je nou... Als je dan je eieren in Oekraïne laat maken... Dan zouden ze dan toch niet goedkoper kunnen zijn. Ondanks die hele bureaucratie... Ja, maar je zag ook, uh, je zag ook eieren hier liggen. Die, uh, die uit een Oekraïne legbatterij komen. Die, uh, zag ik een fotootje wilde schijnen in, in uh, op. Er waren toen toch heel veel eienboeren al naar Oekraïne vertrokken, jaren geleden. Omdat ja. Ja. ja. In Nederland was het ook niet te doen. Ja. <laughs> de boeren werd steeds moeilijker gemaakt. Ja, toen trok ze gewoon naar Oekraïne toe. Dat was vanwege al die regels. Ja, en dan moet de veestapel ook kleiner. Die zullen ook al gaan vertrekken naar, ja, weet ik veel, waar naartoe. Ja, ja ik moet nog een veestapel aanleggen, jongens. Ik weet nog niet wat ik doe met de veestapel. <laughs> Ik moet nog een goede, een goed vee moet ik nog kiezen. Ik heb een buur, een nieuwe buur uh, heb ik ontdekt. Die hebben een boerderij, daar kun je melk, rauwe melk kun je kopen. Oké. Okay. Dat vind ik, lijkt me heel lekker. Uh, uh, uh. Oh, dit was dat uh, bericht over dat praatje. Ja, dit was eigenlijk een verhaal dit hè? Samen schulden aangaan. gaan. Ja, maar ik weet dus niet. Nee, want het ging om die uitbreiding. Daar was het mij om te doen. Ik zal het nog even afzoeken ja, Dan ga je dat even zoeken. Dan bespreken wij dit bericht even. Er zijn 100xy. Wacht even. Dxy plus 100 min 100. Oh nee, low, all time low. Dxy all time low. gaat En dan. Notities de de de hardop voorlezen. Dat kan worden nooit er één, nou, Wacht even. Wat was het nou? Want ik ben het weer vergeten. Iets over Draghi. Draghi uitbreiding naar Servië. Ja, uitbreiding EU. Uitbreiding EU. Waar Peter gaat verder? Wat, uh, wat... Nou ja, dit is eigenlijk dat bericht van uh, samen schulden aangaan. Van Draghi is dat is ook het idee. Van die 800 miljard boost, dat is samen schulden aangaan. Dat betekent ook dat je daar nooit meer uitkomt. Hè? Want als, als zo'n entiteit eenmaal gezamenlijk schulden heeft, wat eigenlijk al feitelijk gebeurd is met al die corona en die, uh, die uh, structuurfondsen en zo. Maar als zo'n zo ding samen schulden heeft, dan kan je er niet meer uitstappen. Want dan zeggen ze, ho ho, uh, je hebt nog zoveel schuld. Uh, dit is jouw onderdeel van de schuld. Dus je mag er niet uit. zie je zelfs bij Spanje. Dat als Catalonië of zo, als die daar Baskeland landen uit willen. Dat kan niet. Want dan denkt de Spaanse overheid, ja straks heeft er niemand meer over om die schuld te dragen. Dus, uh, die, uh, nee, dus de, dit is, dit is zo'n grichtpil. Er was ook, ooit was er natuurlijk een heleboel verdragen waren er geweest waarbij er plechtig beloofd werd dat we nooit samen schulden zouden aangaan. Dat daar dient de EU niet voor. Ja. Uh, en uh, ja. ja, je weet natuurlijk dat het gaat, geheid gaat gebeuren dat we dan toch samen schulden aangaan. En, ja. Gezellig, hè? We zitten... Het lijkt mij echt een uitdaging om iemand te zijn die zegt, we gaan alle schulden naar nul afbetalen. Kom op iedereen, schouders eronder. We gaan het met z'n allen doen. En we gaan de schuld naar nul. En dan hebben de banken ook geen nee, invloed meer. Want de schulden schuld... zijn goed voor de innovatie, Yoshi. Dat is een groot contrast met de VS. Waar juist de relatieve tech, hoge, jonge techbedrijven het meest innoveren. Ook zijn er de afgelopen jaren diverse Europese techbedrijven... waar huis naar de VS. Want de voormalige ECB-president een doorn in het oog is. Ja, dat komt natuurlijk niet door... dat er geen 800 miljard beschikbaar is van, de, van de gestolen geld. Het komt gewoon omdat... Uh, de, de bureaucratie hier vreselijk is en de energie veel te duur en, uh, en, de, en de regelgeving draconisch, uh, dus ja maar hij gaat 800 miljard uitgeven aan voornamelijk verduurzaming verduurzaming en dan weet je gewoon, als de overheid zegt verduurzaming is totaal niet duurzaam dat zijn windmolens die na nou vijf jaar gewoon helemaal weggerold zijn uh, ja, ja. En, en bovenop een, een onderdoorzwemmende walvis vallen met een kilo olie erop die erin uh, zit om de gearbox uh, draaiend te houden ja, we hebben we hier nog een berichtje dan zijn we zijn al bijna aan het einde geloof ik oh, dat valt mee dan op zich uh, is het dan ook wel weer een meevaller mee dat die website uitgelukt is En er staat, en er, dus ook in. Er, staat er ook één zo'n commentaar onder de economie in de EU innovatiever proberen te maken is uiteraard goed wel moeten we meewegen dat concurreren met een land met niet al te ontwikkelde sociale voorzieningen, tussen haakjes VS, of waar mensenrechten schendingen als dwangarbeid geen probleem zijn, tussen haakjes China, altijd moeilijk zal zijn. Je moet continu proberen. Dus, de reden dat China innoverend is... is niet omdat er, omdat er dwangarbeid gebruikt wordt. Ze hebben daar, ze hebben daar fabrieken staan... die auto's produceren... die helemaal vol met robots staan. Dat is, dat is niet omdat daar Oeigoeren afgezweept worden. Ofzo, maar die, deze lui die denken nog steeds... dat dwangarbeid dat dat, dat dat een goed businessmodel is. Ik zou zeggen... probeer het eens. Want uh, ik kan je zeggen, dat levert geen effectieve product op. Voor, voor uh, een... Voor een uh, hoe zeg je dat? Een... een uh crowdfunding of zo, tegen de dwangarbeid. Ik, ik, ik ben even de naam kwijt, een goed doel bedoel ik te zeggen, maar charity, een of andere charity tegen de dwangarbeid. En allemaal van die zielige plaatjes. Maar, maar in kijk, die zin wat... kan het wel winstgevend zijn, ja. je kan er mensen op hun emoties mee leegtrekken, maar uh, als jij auto's gaat ontwikkelen met oeigoeren die onder dwang moeten werken, uh, dan denk ik niet dat daar goedkope auto's uitkomen. Ik denk dat er auto's uitkomen die gewoon heel slecht werken. Waar gewoon een heleboel, uh, een heleboel mis mee is. Die mensen zijn helemaal niet gemotiveerd. Uh. Ja, en dat je hele hoge kosten hebt om die, om die dwangarbeiders in die fabriek te houden. Dat ja, is in China toch ook die iPhone-fabrieken waar mensen. waar ze een vangnet omheen hadden gaan uh, spannen voor die mensen die uh, eruit sprongen? Ja, dat is ook zo'n verhaal waarvan ik mijn twijfels heb hoor. Maar bedoel, zijn die mensen daar vrijwillig naartoe gegaan? Het uh, is een communistisch land hè? <laughs> Nee, maar wat er gebeurd is in China Ze hebben die Shenzhen, hebben ze gezegd uh, 0% belasting En uh, uh, dit is een vrije handelszone En daar zijn die bedrijven op gezet En daar zijn al die, allerlei arbeiders naartoe getrokken En die zijn daar niet naartoe getrokken onder dwang Die zijn daar naartoe gegaan omdat, ze, omdat het beter was mm. dan, dan hun baantje op het land uh, Over het algemeen uh, want als jij boer bent in China, daar moet je dat mee vergelijken, net zoals in de, de industriële revolutie dus trokken ze ook. Er wordt nu gezegd, de industriële revolutie, die lopende banden in Engeland was vreselijk en uitbuiting en zo. Maar die mensen, die, die trokken daar in grote getallen naartoe, omdat dat een betere uh, levensstijl voor ze opleverde dan op het platteland, wat nog veel erger was. Maar mensen vergelijken het met hoe ze nu leven, zeg maar. En dan kijken ze terug en dan zeggen ze van nou dat moet wel uh, onder dwang gebeurd zijn. Maar, dat, maar dat, die mensen gingen er vrijwillig naartoe omdat de verbetering voor hen was. En, en China was natuurlijk ook super arm geweest. In de jaren 50 gingen daar nog mensen aan de hongerdood op het, uh, op het platteland. Dus als je daar, daar platteland zat en, en je vader had uh, of je ouders hadden zeg maar, uh, drie kinderen en, en een heel klein stukje land... Ja, dan hadden die twee anderen... Uh, of het werd verdeeld onder drie, drieën... dan hadden ze alle drie niks... of het ging naar één toe... en dan moesten die anderen... die, die moeten maar wat zien. En dan was, er geen, dan was dat de beste mogelijkheid... om in de iPhone-fabriek te gaan werken. Dus ik, ik betwijfel het een beetje. Maar ja, misschien... Het, in het begin kan het natuurlijk gebeuren... dat mensen iets verwachten... en dat het dan heel erg tegenvalt... en uh, dat ze eigenlijk terug zouden willen. Dat, dat zou voor mij boven waard staan... van kunnen die mensen weer... Uh, terug naar hun familie gaan bijvoorbeeld... Of, uh, uh, is hun paspoort ingenomen dat, dat, dat is een heel ander verhaal uh, maar, uh, maar volgens mij is dat niet dat, daar is niet de economische groei van China uit voortgekomen uit, uit dwang uh. het is gewoon voorgekomen uit gierigheid en, en, en uh, werklust. want ik, heb, ik ben ooit naar China gereisd en daar heb ik ook iemand ontmoet en die waren helemaal bezig met rijk worden en, en veel meer dan, dan ik bijvoorbeeld. Uh, die zetten voor ja, wat voor een loge heb jij? En wat voor ik heb zo'n auto en die was, die, die, ja, die was dan een, een plastisch chirurg. Uh, dus die bediende de, de rijken wel, daar verdienen die ook goed aan. Maar, uh, maar je kon gewoon merken dat iedereen daar bezig was met oké, okay, communisme weg. Uh, ik ga nou uh, dik geld verdienen. En uh, ik ga daar keihard voor werken. En daar is die boom uit voortgekomen. Niet omdat we er. Uh, uh, ja, een soort slavenarbeid op nahielden. Dat is ook de reden waarom al die, al die Chinezen trokken naar dat gebied waar, waar de, de, de, de vrijhandelszone was. Maar ik denk wel dat het nu, nu is het weer een beetje aan het terugdraaien met, de, met die Xi. En, en ik denk dat dat wel even moeilijk wordt. Maar ik verwacht nog steeds, maar ja dit is, ik blijf speculeren, dat die Xi uiteindelijk het af gaat leggen tegen de de, de krachten van de vrijheid. Die, die mensen hebben geroken aan welvaart en, en, uh, en vooruit gaan. En, uh, en die, die kan je niet zomaar zeggen: van uh, ja, het is afgelopen. Ondanks dat je camera's overal hebt, social credit score, je hebt ze overal in de tang. Ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar ik denk dat, die, uh, dat, dat, uh, dat het er uiteindelijk toch wel weer verder gaat. Dat het weer zijn, uh, zijn weg omhoog pakt. Maar ja, ik weet het niet hoor. Het is ook gebeurd bij China. Ze hebben het. Uh, ja, ik weet niet hoeveel jaar dat geleden was... 500 jaar geleden of... Uh, nee, het zal minder zijn geweest. Toen hadden ze, hadden ze een enorme commerciële handelsvloot. En, het, en het, die, die deed het enorm goed. En die werd zo invloedrijk... vanwege hun welvaart... dat de keizers dachten van... Uh, dit is niet goed. En die hebben gewoon die hele vloot... Uh, op een nacht in de fik laten steken. En toen waren zij weer de baas. En toen was, dat was het einde van alle commercie in uh, China. Dus het, in China... Is het wel gebeurd dat ze gewoon zijn hele beweging richting vrijheid gewoon hup, de nek om hebben gedraaid en uh, er weer terug naar af? Dus ja. het, zou, het zou kunnen, maar ik denk dat het. Uh, ja, het is mijn, mijn optimisme is daar dan, dat dat moeilijk wordt. Ik zeg altijd maar zo: het is nog steeds officieel een communistisch land. Dus, uh... ja, ja, officieel ja. wel. En dat, dat soort dingen maakt, maakt me ook niet zo uit. Wij zijn officieel een kapitalistisch land. En uh, dan denk ik van uh, ja. Uh, in de loop van de tijd worden die bordjes zo verhangen dat het precies het tegenovergestelde kan worden. Uh, net zoals het, het hele woord uh, liberalism bijvoorbeeld. Dat was ooit eigenlijk was het van de liberals, dat waren mensen die voor vrijheid waren. En liberty. En de uh, classi classical liberals waren gewoon libertariërs. En nu is liberal is synoniem geworden met enorme staatsinterventie en uh, totalitaire overheid. Uh, en, en ja, je mag wel een ring door je neus doen en een tatoeage. En, en je mag je vijf keer per ja, week verlof, op veranderen ja. of zo. Dat, dat is het enige wat er nog over is. Hè. Ja. Dus ik ben altijd, altijd huiverig voor die naambordjes. Dat als er ergens een naambordje hangt van: ja, dit is. In China zijn ze communistisch. Dan denk ik: ja, ja, ik, ik, uh, ja ik, ik leg het liever langs een, een lijst van objectieve standaarden, maar. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Marx en uh, Engels, die hadden dat uh, de Communist Manifesto, de 10 Planks of Communism geschreven. En daar, daar werd dan in uh, uitgelegd waar een ideale communistische staat aan moest voldoen. En ik heb wel eens iemand, uh, die legde wel uit. Van, ja eigenlijk negen van de 10 Planks of Communism die zijn al gerealiseerd in de Verenigde Staten. Dat is allemaal dingen, een centrale bank, uh, publiek onderwijs, uh, allemaal dat soort uh, dat, soort, dat soort dingen, dat... dus eigenlijk kun je zeggen van ja wacht even, Amerika is wel kapitalistisch, maar ze hebben wel de templates de of communisme ingevoerd. Door de overheid. Ja. Want daardoor heb je dan toch als community een centraal score. Ja, maar het, het gebeurt heel even? heimelijk, het stukje bij beetje, het wordt iets, de accenten worden iets verlegd, er wordt iets anders geïnterpreteerd. Die grondwet die was eigenlijk bedoeld om de hele zaak verankerd te houden. En dan wordt er, was er geloof ik één ding. De, de, de Interstate Commerce Clause. En daar stond dan in van nou de FED die mocht wel reguleren. Als, er, als het tussen staten ging handelen. Dus de staten die waren dominant. Maar als er iets tussen staten werd verhandeld. Dan, dan had de federale overheid daar wat over te zeggen. En op een gegeven moment zeiden ze wel: zo oké. Okay, de prijs van aardappels, die wordt bepaald door een andere staat ook. Want als die andere staat veel aardappels produceert, gaat ook in die, in die eerste staat de prijs omlaag. Dus uh, aardappelprijzen, de hele aardappelhandel, wordt door de FEDs gecontroleerd. Want het is interstate, via de interstate commerce. En ze hebben dus die hele, dat ene dingetje van de interstate commerce law, hebben ze helemaal uitgebreid de FED, om de hele tent, om bijna alles over te nemen. En... En daar wordt dan achteraf zorgen van die conservatieven. Die, die zitten dan te kijken. Ja, als ze nou daar een komma hadden gezet. dan was het nooit gebeurd. Want, uh, want dan was het duidelijker geweest. Maar doordat daar een komma ontbrak. Uh, is het is te het vets gelukt om, om. de hele VS over te nemen. via de interstate commerce clause. Maar, maar ja, ik geloof, dat, ik geloof daar niet in. Als die komma er niet had gestaan. dan hadden ze wel een andere manier gevonden. om dat, uh, dat uit te leggen. Een andere, comma, een andere Ja, het is gewoon. Het is gewoon als je wil, dan ga je. Als ze die comma, dan hadden ze gezegd, als ze die comma niet hadden gezet, dan was het. Uh, snap je? Ja, ja, precies, ja. dan was het precies andersom geweest, denk ik. Ik zou gewoon moeten zeggen, het was een adempauze. <lacht> ja. Maar 15 uh, minuten, maar ik heb nog een beetje bier in mijn flesje. Dus ik heb nog 15 minuten voordat die op is. Ah, Oké, okay. nou, dan kan je weer een nieuwe halen. Eén per uur heb ik gezegd. Maar Trump die dreigt met een 100% tarief op uh, landen die niet. Uh, de US dollar met, gebruiken, ja. die, die geen dollar gebruiken, ja. Dus hij probeert het, hij probeert het International reserve currency status probeert het te handhaven door uh, 100% tarief. Ja, dat is natuurlijk de BRICS dreiging van de BRICS-landen die, die proberen buiten het US dollar systeem om te gaan, omdat daar allemaal. ...dreigingen van uitgaan. Maar je ziet dat... ...dat hele idee van dreigen, Ach, dat... He, werkt, ...dat werkt he, ik nooit. Ik want, heb even een vraag, want uh, stel nou... ...dat Rusland dan zegt, oké... Okay, wij, ...wij kunnen niet... Uh, ...US dollars treden, want... ...we zijn afgesloten, maar als we 100%... ...tarief betalen, dan kunnen we toch... weer ...meedoen. Hmm, ja, misschien ja. Die mogen ze, maar zij mogen denk ik om een andere reden... ...helemaal niet meedoen. Voor hun is zelfs... ...100%, 100 tarief niet uh, voldoende. <lacht> nee, maar dat zou wel de ultieme... Mindfuck zijn. Ja, dan mogen ze weer meedoen, mits ze twee keer zoveel betalen. Dat weet ik veel. Dat is dat een soort tarief wordt. Nou ja, het, het is in ieder geval. Dus eerst, eerst gebruiken ze het SWIFT-systeem als wapen. Dan gebruiken ze de reserve-status, eh, dat, dat landen dollar's bij hun stallen als eh, wapen om die af te pikken van ze. En nou gaan ze zeggen van ja, als je, als je niet in dollars wil zaken doen, dan gaan we een tarief erop gooien van 100%. En dit het, het is natuurlijk, dit versterkt alleen maar het, versnelt alleen maar het proces van de-dollarisatie. Want, want nu realiseren landen die, landen die nog op de WIP zaten, die realiseren helemaal van oh shit, uh, het is, we worden ermee genaaid. Want waarom zou die anders moeten dreigen met een 100% tarief? Uh, dus het is, het is gewoon een nice currency. Dus we moeten ergens anders naartoe. En dat is altijd het geval bij het dwang. Als ze, als ze zeggen van, uh, ja, moet verboden worden, weet ik veel, alcohol te drinken. Ja, dan, dan denk je van, ook oh, kennelijk is dat, in, wil ik dat heel graag. Want waarom zou je het me anders moeten verbieden? En, en dat, is, dat is met de, deze dingen ook zo. Als ze zeggen van, ja, uh, als jullie van de dollar afgaan, dan krijg je 100% procent van je horen. Dan is er ook oh, kennelijk is dat in mijn voordeel om daar vanaf te raden. heb je ook hè, van die feestjes in Amerika, en dan zijn ze 21, en dan gaan ze vieren dat ze alcohol mogen drinken. Ja. En dan Diezelfde avond moeten ze thuisgebracht worden met de politieauto, want kunnen ze het nergens tegen. Anders is het, anders is het project mislukt als je niet met een politieauto thuisgebracht wordt. Nee, nee, nee, maar gewoon omdat ze dan dus nog nooit alcohol hebben gedronken en dan op zo'n oh, okay. twintigste mag het ineens. En dan zuipen ze veel te veel en dan mm. kunnen ze er helemaal niet tegen en dan gaat het helemaal fout. Mm. Ja. Maar, Volgende bericht. Ja, ik heb hier een Twitter berichtje van jou, Peter. Mm -hmm. Elon Musk, met het uh, woord Doge. Het? Department, okay, yeah. of department of Government. Yeah. <laughs> efficiency. Uh, efficiency, ja. Efficiency. Wacht even, die... Uh... Ik wil nog steeds geadopteerd worden hè, door de Dogecoin community. Oké, okay, yeah. ja. Ik wacht op adoptie. Maar je bent die Dick Cheney, ben je overgeslagen? Uh... Ja, uh, hierna nog. Ah, Oké. Okay. Maar ja, ik, vond het wel, ik vond het wel grappig. Want ik hoorde hem eerst hebben over de, de, de of government efficiency. Dat hij dat wilde gaan doen. En wilde Trump helpen, government efficiency Wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Je kan government niet efficient maken. Omdat er geen uh, klanten die kunnen hun abonnement niet opzeggen. En dat is het enige het stok achter de deur. Waarmee iets efficiënt kan worden. En ze ja, hebben een monopolie. Er is geen concurrentie. En er is geen vrijwillig klant. Uh, lidmaatschap. wij dat, dat, dat introduceren. En zeggen nou om de overheid efficiënt te maken. Moeten mensen hun abonnement met de overheid kunnen opzetten? Ja, nee, als dat zo is, dan is, er, dan is het geen overheid meer, natuurlijk. Dan is het gewoon een bedrijf geworden. Ja, maar ik vond het wel dat heel de... grappig dat hij dat, dat. Toen begon de, toen het de, de Department of Government Efficiency. Dat het om dood stond. <lacht> ik vond het wel weer. Ik vond het heel grappig. Maar uh, heeft hij al een paar maanden geleden. Is dat al een we paar weken geleden? Is dat geweest? En toen hij met Trump gebeld heeft op Twitter. Ja, dat hij het over de government efficiency had. Ja. Toen ja. zei hij: I endorse you en ik wil mijn eigen department maken. En toen zei Trump: Ja, nou ja, dat zien we dan wel. Als ik win, dan ze kunnen we mm -hmm. dan, Hij zei niet per se. Hij zei wel: Ja, ik vind het leuk, maar ja. Ja, maar hij noemde het niet de, de dood. Hij noemde die, die doodse afkorting niet, toch? Nee, nee. Hij heeft het altijd de Department of Government Efficiency genoemd. Ja. Ook toen meteen heeft hij gezegd. Investment okay. of government efficiency. Misschien had hij dit, dit plaatje al in gedachten toen. Die Doge. Maar ik wil die Doge. Geef me die maar voor de, voor de verkiezingen. Heb je er veel meer aan als daarna. Dus laat die 5 miljoen Doge maar rollen. Ik weet dat Elon Musk heeft. Want Doge is net als Bitcoin. Gewoon public uh, blockchain. Public ledger. En Elon Musk heeft 25 miljard. Doge. <laughs> mm -hmm. En er zijn in totaal ongeveer honderd en zoveel miljard doods. Dus hij heeft ongeveer 25% van alle doods zitten bij Elon Musk. En die heeft hij gekocht met zijn Tesla, miljarden. En uh, nou, 5 miljoen op 25 miljard valt volgens mij wel mee. Dus laat mij nou een leuk havertje bouwen voor Lieberland. En dan interpreteer ik de elections zo much dat die net omslaat. Kandidaat. Dan zeg ik, ja. ik zeg niet Ik zeg niet wie ik endors Tot de laatste dag <laughs> Maar um... Het is ook op 5 november Is het hè, de Vivo Vendetta Dag, hier wacht even Kijk, hier ligt hij, zie je het 5 november Nou heeft dat masker een kroontje oh. <laughs> Het wordt één grote Het wordt dat clipje van Jan Marks' nieuwe video Oké okay. Dat alles in de fik staat, johan. Hele... Weet je wat je wel gemist hebt? De Eiffeltoren met het nieuwe logo erop. Hè? Want die gaan ze niet meer eraf halen. Okay. Van de Olympia, hè? Olympische Spelen. Ja, uh, uh. Nee, maar we hebben nu nog wel het uh, ene laatste berichtje. En dan ga ik uh, de, de rat ook even tevoorschijn halen. Uh, want dit bericht gaat, uh, komt van jou, Peter. En het ging over Dick Cheney. Ik haal er nog, nog even een nieuw biertje bij, hoor. Met zo terug. Hé, hey, je zou opbouwen. Nee, nee, ik heb over negen minuten mag ik weer een nieuwe, dus ik haal hem alvast. <laughs> ja, maar de mensen, hier kunnen je naam op het Rad hoog. En dan gaat Peter ondertussen vertellen wat er met Dick Cheney aan de hand is. Zowel Dick Cheney als zijn dochter uh, Liz Cheney. De, en Dit zijn de bekende warmongers en oorlogsmisdadigers die de hele Irak oorlog op poot hebben gezet om het hele land plat te gooien en daarna weer op te bouwen met uh, Holly Burton, waar uh, Dick Cheney uh, boardmember was of zo, of uh, aandeelhouder. En, um, en die steunen nou Kamala Harris. Dus uh, uit het, dat verhaal van, uh, waar we het daarnet over hadden: van alles draait om. Uh, uh, Iets wat kapitalisme heet is, is uiteindelijk een soort Marxisme. En iets wat communistisch heet is een soort kapitalisme geworden. En, en de, de Dick Cheney en, de, en een heleboel van die neocon uh, uh, warmonger republikeinen die, die geven daar de voorkeur aan Camel Harris. <laughs> die spreken hun steun uit voor Camel Harris. En niet alleen dat. En niet, niet dat, dat uh, de democraten dan zeggen van... Uh, ja, uh, uh, dat is je dus zoals een endorsement van uh, David Duke van de Cuckoo's Clan of zo. Nee, ze zijn er apen trots op. Ze zijn opeens, opeens die gasten die ze helemaal uitmaakten voor Rotterdam, die ze, ze zijn opeens helemaal geweldig. Hè. En die Liz Cheney die heeft zelfs nog een oude tweet waarbij ze Kamala Harris voor Rotterdam uitmaakt. Want het, gaat helemaal, het land gaat helemaal uh, de grond in. En nu is het opeens, ja, uh, yeah, I endorse Kemala Harris. Die politiek is werkelijk ze, ze zijn zo schaaploos, gewoon, ja. Uh, yeah, Maakt niet uit of ik dat um, een jaar geleden dit zei. Uh, ik um, ik uh, zeg daar nou gewoon tegenovergestelde. No problem. <laughs> ja, ja, ja. Er zijn, wel nieuws, paar, er zijn geen nog wel geen... een paar journalisten die het door hebben. Maar uh, ja, uh, zo'n Glenn Greenwald. Die heeft wel iets van, van hé, hey, wat is hier aan de hand? Dit was, geloof ik, Bloementaal. Ja, die Max Bloementaal. Dat is ook wel een, uh, ja, het is een beetje... Linksfiguur, geloof ik wel, maar het is wel uh, iemand die integer is. Uh. Uh, uh, doet hij wel nog zijn best om uh, journalist te zijn? Ja. ja gelukkig hebben een aantal mensen hebben ontdekt dat hun naam op het raf uh, mag. Dus. Ik heb goed nieuws. Ja? Ik Je heb een ook, beetje gewonnen. Ik kan ook vier uur vooruit ah. <laughs> Dat is een blij. Ik had, uh, kijk, ik op deze. Dit komt van een uh, wijngaard uit Nijkerk. Ja, het is uh, niet verstandig om te gaan drinken als je koud bent, dus die uh, is voor een andere keer. Heb je net je prik gehaald, Johan? Hebben ze, hebben ze je prik aangeboden? Nee, nee, misschien iemand in het pand waar ik werk, dat kan ook. Oh, ja, dat ik lekker aan het shadden was. Ja, ja. Ik, heb wel, ik heb wel allemaal alle symptomen gehad, ja. In één dag ook. Of één nacht. Maar ben je er ook vanaf, hè? ben je er ook vanaf, dan heb je weer even je update. Vannacht stonden mijn longen in brand. Uh, ik had een zweet als een otter, ik had de, de, de toilet ondergesproeid, uh, gigantische koppijn, oh. uh, spierpijn, moe, Dat alles, alles binnen 24 uur. Ik ja. uh, uh, uh. had het maar allemaal gehad, ja. uh, dus, hè. Uh, ja, ik weet nou ook weer hoe de nieuwe variant aanvoelt. Het <laughs> ja. was gewoon een oude griep, dat kan ook nog, hè. Bestaat die nog? Wordt die nog meegenomen in de statistieken? Ja. Ik heb even een shout-out naar Maurice de Hond. Die heeft een of andere persoonlijke vendetta geopend... op het rapport van een Nederlandse... Nederlands bureau. Welke was het nou? Ja, nee. Van medische. Maar iets dan, hè? Goed, hebben we vendetta geopend? En toen? Nee, niet echt een vendetta, maar... er is een rapport uitgekomen... waarop dus cijfers gebaseerd zijn die zijn nu gepubliceerd dat rapport is gepubliceerd over die cijfers en Maries de Hond spreekt daarover een schande die zegt dit, dit kan gewoon niet waar zijn dat er <laughs> mensen die een bepaalde titel Ik dragen nee maar dat moeten dus experts zijn het kan niet zo zijn dat jij en expert bent en je handtekening onder dit rapport zet want dat is onmogelijk ...vanuit de statistiek... ...en dan heeft Maurice de Hond... een statistiekje... ...dat er dus uh, vanuit de gevaccineerde hoek... ...heel veel overleden mensen... ...in zijn ondergeschreven... ...in de ongevaccineerde hoek... Uh, ...en dat en dat dan... ...de manier waarop dat gebeurd is... ...dat is dat, uh, dat als... Het, als ze, ...ze moesten doorgeven aan een bureau... ...of iemand gevaccineerd was... ...en dat, dat duurde een tijd... ...voordat die dan ingeschreven stond als gevaccineerd Nee, dat was één van de wacht even dat één ja, van de één van de dingen één van de dingen ja dat is één van de dingen inderdaad en als hij dan overleed voordat ja. het ingeschreven was dan gold hij als ongevaccineerd ook als dan was het daar maar naar afgelopen zeggen oh die is dood daar uh, kijken we niet meer naar als er dan drie weken later een berichtje binnenkwam van hij was gevaccineerd ja dan gaan ze het niet meer veranderen dus dat was één van de dingen de, Een van de andere dingen was dat ja wat bleek dat, dat op het moment dat vaccineren begon. Gingen er opeens heel veel meer ongevaccineerden dood. <laughs> dat, ja. dat, dat was ook uh, iets aan de data. Wat, uh, wat nog vreemd was. En er is nog zo'n dokter. En ik ben even zijn naam kwijt. Dat weet, weet ik ook niet. Maar die heeft dus. Uh, in, dat is in Roemenië gepubliceerd. Een jaar geleden. Die man is bij Tucker Carlson geweest. In die tijd. En toen. ...kwam je dus tegen dat de sterftecijfers in de weken dat de vaccins gezet werden... ...stegen de sterftecijfers exponentieel en dan vielen ze weer terug. En uh, ja, dat kan een keer gebeuren met een uitbraak van iets bijzonders of zo... ...maar dat het dus elke keer als er heel veel van die prikjes gezet werden... ...ook heel veel mensen kwamen te overlijden... ...daar kon je statistisch gezien dus niet meer ontkennen dat daar een samenhang in zit. Nou, en dat is volgens mij ook waar die Maries de Hond nou op uit is. Want hij, hij lijkt zich ergens op vast te bijten. Hè? De Hond bijt <laughs> ja, zich vast. Ik, ik uh, ja, maar in zijn een nieuwe, nieuwe wereld hoorde ik hem geen. De Hond bijt zich vast. En dan moet hij gewoon zeggen, jongens, ik heb die corona... Na, sinds dat ik die uh, uh, aerosola aan het licht heb gebracht... ben ik er helemaal klaar mee. En nu gaan we er ook gewoon helemaal voor. En dan... Uh, ja, ik ben naar die film van hem al wel dus een documentaire over hem gemaakt was naartoe geweest. En toen was hij toch nog, hij was heel erg over die aresolen, maar hij was inderdaad over het vaccin, zei hij eigenlijk niks. En hij zat ook met Mark van Ranst vrolijk te babbelen en uh, dat was ook, uh, uh, dus hij, uh, daar was hij. En, maar ik geloof dat hij nou inderdaad ook, ook wel iets heeft van, ja, nou wordt er gewoon gesjoemeld hier dat het niet mooi meer is. Dus als je hiermee weg kan komen, dat uh, kan niet meer hij ja, de, heeft het idee dat hij ja, de, iets heeft waarmee ja. dat hij het nou kan bewijzen ja, het punt is een beetje dat uh, ja, ik word hem geïnterviewd in de nieuwe wereld en het was een beetje chaotisch nog hij moet het, uh, hij moet het even heel netjes op papier zetten voordat het ja. uh, anders dan, kijk, je, je kan geen hele moeilijke statistieke uh, toestanden ervoor brengen, dat, dat, dat uh, snappen mensen niet uh. en toen de volgende dag bij Marianne uh, hoe heet je? zwagerman ik hoor ik had het bijna op straat. Zwanger man. Nee, ah, ja, ik had bijna. het bijna op straat laten eindigen. Ik weet niet waarom. Zwaagstra. Zwanger man. Zwanger man. Helemaal, helemaal mooi. Staat, staat ze daarvoor? Ik denk, oh, wat doet die overal? Hm? Nee, maar die heeft met, met ponuus kennelijk. En de, de, de, allemaal dingen, weet ik veel wat joh. Ik kan het allemaal niet meer het, nou ja, maar dat, de, toen kwam hij er niet op terug. Want het was inderdaad een slecht optreden bij de nieuwe wereld. Was het was geen, uh, geen goed verhaal. Het was niet sluitend. Ja, het was meer... Hij was, hij was zo geëmotioneerd van... Di, dit, dit, dit kan echt niet zomaar, maar ah, dan kan je niet... Nee, Oké, okay, ik ga nu eventjes rustig afkoelen... ...en dan ga ik het even netjes op een rijtje zetten. Beter, echt waar. Hè? Ik zit dus nou, vandaag zit ik heel de dag in de tuin... ...en het maakt niet uit hoe lang dat mijn dag dan heeft geduurd... ...maar ik zit heel de dag in de tuin... ...met gras tussen de tegeltjes... ...naar het voetpad <lacht> naar mijn voordeur uit te trekken. Ja, leven begint op dat voor mij te lijken. En dan, <lacht> en dan denk ik daarover... ...en dan denk ik... Uh, ...voor de meeste... ...voor, meer voor mij... Weet je wel, is het al anderhalf, vanaf 2020 is het mij al duidelijk dat het een hele grote bullshit is. Maar er zijn dus mensen die helemaal vasthangen in die realiteit van dat verhaal. En die gewoon, ja, maar mee blijven draaien in alles. En die dus gewoon uh, die staat, hoe goed hoe dat de uh, constitution ook bedoeld is, maar toch die staat ergens niet uit het leven kunnen, kunnen houden. En dan accepteren dat daarmee een hoop terreur buiten hun zichtsveld gepleegd wordt. Er ja, zijn ook te mensen maken. die blijven een hele tijd iets hebben van nee, ik, zit, ik, ik blijf met één poot in de gerespecteerde wereld staan, van de gerespecteerde wetenschap. Er is alleen één puntje waar ze het mis hebben en dat moet ik wat beter uitleggen. En dan langzamerhand, met die, met die, er is ook zo'n Engelse dokter, die had een YouTube en die was ook zeg nou, vaccineren is nog steeds een goed idee. En, en langzamerhand je ze steeds verder meegezogen worden in van, ja, verrek, daar kloppen helemaal niks van. Uh, en dan, en dan uh, ja, ja, stukje ja. bij beetje wordt, die, wordt het hele zaak ontmanteld en worden het worden er steeds meer rebellen. De, en ik denk dat het bij Ruiz de Hond ook zo was. Hij stond nog in die gerespecteerde wereld. En hij had alleen één probleem: dat het om die, het waren verdomme uh, En dat heeft ja, ja. heel hard gemaakt. En hij, Weet je wat verdomme, hij zei? Die, vacc die vaccins die waren ook dodelijke. Hij heeft ooit gezegd, toen, tenminste ooit, dat is vrij recent, na de aanslag op Trump, heeft hij een uh, uh, showtje gemaakt met, uh, hoe heet hij ook alweer? Die journalist die me inmiddels met pensioen is. en nu met zijn camper heel Amerika doorrijdt. op elke. Kembala Harris. Met Groenhuizen, Charles Groenhuizen. Ja, ja die heeft hij samen mee in de show gezeten. en toen zei hij. dan nou ben ik kwijt wat hij zei. Oh, maar dat was een goede opmerking. Godverdomme, kom ik nog wel op. <laughs> hij, dat hij uh, sinds 19. Uh, zoveel, zoveel zestig. Uh, met een aanslag op de president, zeg maar. en dan doelde hij op. Uh, Oh, drie? Kennedy? Ah ja, drie. De, de, doelde hij dat die, op die Kennedy-aanslag. Ja. Toen zag je ook bij die Charles Groenhuizen dat zijn ogen bekant uit zijn kasten zo op zijn dom vielen. Oh nee, wat zegt hij nou over Kennedy met zijn aanslag? Nee, toch. Ik ben gevreemd om erbij te zitten. <gülüş> Charles Groenhuizen. Dat is of... dus ook echt zo'n linkse waardeloze figuur die zag de krantenkoppen al voor zich van Charles Groenhuizen rijdt camper in het ravijn omdat hij de Clintons heeft bedrogen nee maar die, die Groenhuizen haalt ze ja, ja. wel eens vaker bij hoor ze zeggen nou, nou we zijn van verschillende meningen maar die moeten toch gewoon met elkaar kunnen blijven praten en dat, uh, dat op zich is dat wel een goed idee maar ja het is inderdaad als je die groenhuizen hoort, hmm. die zei dan oh ja is de media niet veel linkser geworden dat zei nee, nou, nee volgens mij is de media veel rechtser geworden over de afgelopen jaar waar huh? <laughs> ben jij dan wel niet naartoe opgeschoven. <laughs> ik, ik moet hem toch nog een keer herhalen, <laughs> want ik vind hem te grappig om niet te doen. Charles Groenhuizen rijdt camper in de Grand Canyon na haar show met Maurice de Hond, omdat ja. ze dus uh, de, de aanslag van Trump bespraken. En, uh, ja. ja, maar het rat uh, staat hier ook uh, te wachten. En uh, er zijn vast een paar mensen benieuwd uh, wie hier de winnaar zal gaan worden. Ik ga nu, uh, nu op het rad uh, drukken. Kijk hoor. Het Hij zit er dus in de simulatie waarin Trump niet door zijn hoofd is geschoten. Dat denk ja, ik nou ineens. In, die van de blauwe vlak was het. Ja, toch blijft het ook een beetje vreemd. Tot als je dan zijn oor ziet. Dat is helemaal genezen. Daar zie je niks voor aan. Dat is wel. Uh... Ik heb wel een beetje verdacht, hè? Ah, het is helemaal kauwgom, hebben ze erop geplakt, joh. Nou, ik heb het niet goed kunnen zien, maar misschien kan iemand nog in de chat zeggen, uh, ja, wie er gewonnen heeft. Ik ben het niet, denk ik. Oh, ik ben ook te laat. Ben ik bang. Oh, nee, het is te laat. Nee, ik ben niet te laat. In ieder geval de blauwe vlak. <laughs> uh, um, ja, als iemand het weet, zeg ik even in de chat. Anders, uh, nou ja, dan zal ik nog uh, terugkijken en dan ik uh, ja, die persoon uh, het alsnog. Um, ja, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Oh, die kwam van mij. Uh, ja. Kijk, hè. was met die kikker. Dat was een nieuwe laden. Dan hm? gaan naar beneden scrollen. Uh, dat was die, dat bericht met die kikker. Ja, hier Een hele dure kikker. Of tenminste, het kost heel veel geld om een uh, kikker dood te maken. Ja, dat kan zulke dingen gebeuren alleen maar in... Uh... Ja, het zal overal ter wereld wel gebeuren, maar in uh, Canada in ieder geval uh. Uh, Van uh, Croke to Broke. De uh, Parks Canada spent Four years And ten dollar to kill a frog <laughs> <laughs> <laughs> Misschien moeten ze een paar Haïtiaan op afsturen ah, Ja ja ja, Maar, dat is het ja, dat is eten erin. maar waarom willen dus deze Biodiversiteit uh, laten verwijderen Ik denk dat iemand er geld aan verdient Het is ook niet de eerste schandaal hè, dat het, uh, Want het, het artikel ook Dat het volgt op een ander schandaal Waar ook echt bakken met geld in uh, de parks Werden gegooid uh, Ja en one frog, dan zou je ook zeggen, van, uh, als het daar maar één is, die gaat toch vanzelf dood, uh, als je daar zo, zo wanhopig vanaf wil. Uh. Ja. Als het nou twee zijn, dan zouden er natuurlijk meerdere kikkers uit voor kunnen komen. Hey. Ja, oké, okay. ethically speaking, ja. Had dat vermoeden ook. Ja, ja goed, ja. konden uh, jullie nog even ontvogelen hoe het uh, precies zat? Ga met de kikker? Ja, Nee, ik weet dat dat iemand geluk aan verdiend heeft. En dat waarschijnlijk niet gelukt ook, hè? Of uh, wel? No, just no. months after doc documents uncovered detail of Parks Canada's multimillion deer krull in British Columbia Coastal Islands. Newly released documents reveal the government agency spent four years and ten thousand just to kill one bullfrog. Uh, Parks Canada is horrible at hunting, but they sure seem great at wasting your money trying. According to the documents. Uh, blah, blah. Ja, en in Nederland gebeurde ook zoiets. Dus er een ander verhaaltje. Ja, ik, ik, uh, ik had het niet gepost, maar uh, dat is. Ze hebben ergens Kroninkijnse paarden hebben ze in de blablabla plassen neergezet. Oostvaarders. Oostvaarenplassen, ja, geloof ik. En. En die, die dat is ook geld om, de, om ze neer te zetten. En nou hebben ze er ook geld nodig om ze weg te halen. Want er, er, komt, er zit een plantje en de, daar zitten stekeltjes aan. En die stekeltjes kunnen aan zijn vacht blijven, van die paarden blijven plakken. En dan, uh, dan, dat zou dan slecht voor die paarden zijn of zo. Dus nou, vanwege de, je gaat de dieren neerzetten. En, en dan moeten we vanwege een plantje, moet je die dieren weer weghalen. Ja, oké. Hoe is dat dan uh, gegaan voordat de mensen waren. Yes, je weet het niet, hè? Dat, het, dat het überhaupt de natuur kon overleven voordat het gemanaged werd door de minister van Natuur. Het ja. is uh, ongelooflijk, ja. Ik weet niet hoeveel soorten gehad, ze komen en ze gaan. Maar, uh, oh jee, dat ene paard in de dat kan niet uh, overleven zonder hulp van mensen. Ja, ja. ja dat is uh, de, maar, ja, ik, ik fiets ook wel eens door het een natuurpark hier. En dat, dat wordt continu worden daar... Worden alle riet weer afgesneden. Worden er een grote machineschade doorheen. er worden een hele bergen bomen gekapt. Die gaan dan allemaal weer de biomassa centrale in waarschijnlijk. Dat riet is voor de, voor de, voor de CO2. Hè? Dat, uh, dat moet dan uh, blijven liggen en wegrotten. En dat is goed voor het uh, opnemen van CO2 had ik begrepen. Je zou zeggen als het groeit dan neemt de CO2 op. ...fotosynthese, maar als je, het ja, af... daar ook niet als je het... afknipt, niet meer. <laughs> Meestal stoppen ze het geloof ik... ...in een uh, elektriciteitscentrale... ...als organisch en dan is het... Uh, ...ja, dan is het... ...biomassa... Uh, uh, uh, ...recyclebaar, enzovoort. Maar hoe dan ook... ...het is totaal gemanaged, dat stukje... ...dat stukje park. Daar, daar, daar zijn er gewoon een heleboel mensen... ...die met grote machines daarin rond ...om alles te kappen en te knippen... En te... ...je kan het gewoon niet laten... Niet, niet laten groeien ofzo nee, nee goed joh maar uh, ja um, to be continued uh, denk ik maar wij zijn door de berichten heen uh, ik kan voor de zekerheid nog even kijken maar volgens mij was dit het, uh, het laatste um. uh, okay, ja, ja, ik ben benieuwd wat er nou, uh, wat er nou gaat gebeuren Met uh, er is nou een US green light om lange afstandsraketten op Rusland af te voeren die hebben gezegd dat ze dan, of Poetin heeft gezegd dat ze dan in uh, oorlog met NAVO zijn. Dus ik denk dat er dan ook naar navo raketten gaan worden afgevuurd. Uh. Den dus, Haag uh, als eerste, denk ik. Haag. Uh, ja, dat het, het reken je maar niet rijk hebben ze net 2 miljard gestoken in de, re in de revalidatie van het minhof <lacht> twee Boerskalifa's aan het opkalafateren van de prinsjes van wat heet het, uh, de Prinshof en dan boem kan hij het weer opbouwen ja, dan komt nog de Russische Dick Cheney, die komt dan hier naartoe om, uh, om het weer op te bouwen, voor 10 miljard ja, ja. als we maar een lening af willen sluiten hè, om het terug te betalen komt het allemaal goed. Ja. Maar ik zeg alles terugbetalen en, let op, inkomstenbelasting is slavernij. Ja, precies. En ik ga, ik ga een beweging opzetten om de inkomstenbelasting globaal af te schaffen. Ja, ik steun je van harte. Dus... Ja, nou, allemaal één e gulders kopen. Ja, nou, alle andere belastingen mogen voor mij ook. Gewoon één e gulders kopen, dan komt het vanzelf goed. Zag je ook dat die, dat die belasting op sigaretten tegenviel? Oh, nee, dat bericht niet behandeld. We hebben dat vorige week al behandeld. Nee, dat, volgens mij was dat. Ja. Uh, ik zag hem wel voorbij komen eerder, maar hmm. ik zag hem niet in de berichten die we. Nee, maar nee, ik zie hier. Is, is. Iemand staat die post een bericht. Zeg even voor, voor het tabak en drank halen uh, en tanken naar Duitsland. Nog geen vier uur en al drie keer rijden. Dus er, staat een, er staat een enorme rij bij het benzinestation in Duitsland. Uh, waarschijnlijk net over de grens. And, uh, ja, eh. Uh, Logisch, want de benzine is net als de het drank en het tabakstukken goedkoper. De Nederlandse staat loopt zo enorm veel geld mis. Eigen schuld. Ja, dat, dat, dat is dan weer niet meegenomen. Dat, uh, dat mensen over de grens gaan shoppen. <laughs> ja. Ik denk dat dat toch wel in de cijfers zit. Dan kun je ook gewoon die ratio, die kun je ook gewoon uitrekenen. Van tot deze stad vanaf de grens is het winstgevend om te gaan rijden. En als je dan ten zuiden of ten oosten van die stad woont... Nou, dan kun je dus winstgevend... Ja, nou, je moet nog een paar jerrycans meenemen. Ja, dan moet je je helemaal volladen. Met alles wat precies legaal is, moet je je helemaal volladen. Op zijn minste actie... Maar tijd. Schengen is afgeschaft. Dat is ook een bericht wat we nog niet hebben gehandeld. Oh, de Duitsers, oh. die, Duitsers die zetten weer grenscontroles terug. Echt waar, joh? Ja. Ik heb het nou, niet... eens. Nou, er hoort nog wat voor een Nou, de, de, in Duitsland hebben ze Schengen uh, disabled. Maar... Ja, ah, oké. Okay. Ah ja. Niet uh, heel Schengen is eraan, maar. Maar, Duitsland ja, is maar dat betekent ook... dus ook dat als jij met je auto vol met uh, spullen uit Duitsland terugkomt, dat je risico loopt. Want je mag uh, ook binnen EU niet meer dan zoveel sigaretten uh, meenemen en niet meer dan zoveel uh, bla bla. bla. Uh, ja, ik denk dat je Nederland-België, die lijkt me dan nog net veilig genoeg. Mm. Ja, want je land ja, Ik op ben Pusten, wel eens in, in Luxemburg geweest, dat was ook een goede deal daar. Uh. Europa land vaak op Brussel. Als je dus op Luxemburg reist, moet je ook door België heen om naar Nederland te komen. Mm -hmm. Nou, nou ja, het punt is inderdaad, Luxemburg voor benzine, is het een beetje, is het uh, eigenlijk, um, uh, ja, dan moet je nog een keer tanken in, in België, zeg maar. <laughs> Omdat je de, ja, nou, ja, ja, ja, ja. Maar in... nou, dat gaat, precies, maar zo heb je dus een ratio, een, een, een, een, een hoe zeg je dat dan? Ja, ja. ja. Je kan het wel uitrekenen. Ja. Ik, ik, ik heb hem wel uh, inderdaad eerder gezien uh, zien in de groep. En dan moet je eigenlijk... En, um, optimaal, nou, die, die optimale uh, berekening gaat er dan ook vanuit dat je tank dan leeg is als je daar aankomt. En dan tank jij hem ook meteen vol, snap je? Dat bericht kan ik nou niet uh, meer terugvinden. Ik, ik zag wel dat je hem gepost had, maar een of andere reden zie ik het... Uh... Maakt niet uit, joh. Misschien dat uh, Facebook hem uh, ge uh, ja, eruit gehaald heeft, dat het volgens hun regeltjes weer niet mag. Jongens, ik ga binnenkort filmpjes maken met de E-gulden. En dan zeg ik, uh, jullie hebben me allemaal voor gek verklaard. En nu heb ik hier een huis gekocht. Ja. En volgens mij heb ik het hartstikke goed geboekt met mijn E-gulden. Dus wat doet uh, wat je, je nou? Drink alleen een beetje veel bier. Dang, dank. De ene, de ene dag had ja, dat weg te hakken, dan, uh... Je hebt van die golven Nee, je hebt van die golven Dat komt het bier ineens tot aan je voeten te staan En dan denk je nou ja, Ik Kan het maar beter opzuipen Kan had maar beter opzuipen, want het ligt er nou toch ja, Ik kom binnenkort een keer bij jou zuipen, Yoshi Ja, en, over um, een maand hè? Maar de computertje, kun je, je daar nou meenemen Of lukt dat niet? Geen idee ik, uh, ah, Het laatste wat je zei is dat dat niet ging lukken Maar ja hadden jouw woorden. Jij had geen Paypal-account, toch? Ja, ik het. heb een Paypal-account, maar ik moet hem weer opnieuw activeren. En dat was een heel gedoe. Nee. Ja. Ja, ik weet niet of het gaat lukken, maar... Ja. Als je dan toch langskomt, denk ik, neem dat computertje ook mee. Maar goed, we... ik probeer af te sluiten al een tijdje, Yoshi. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Dus ik uh, wil iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week uh, toewensen. En ik zou zeggen, nou ja, toedeledokie. En hier is de... Kijk, hoe was die eindsoen ook al? Na gaan mijn Ik heb nog 40 minuten voordat ik een nieuw biertje mag openen, jongens. Ik denk dat ik toch vroeg ga slapen vanavond. Oh ja, hier is de eind, Het verkeerde bladzijde te kijken. Um, goed, mensen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor, uh, voor het luisteren. Uiteraard zijn volgende week weer Ik wens zin iedereen... ook. en vooral heel erg vrije week toe. Ik zou zeggen, Toedeledoki. Ja, okay. oh, volgende week weer met stemmen. Ja, ja, ja, ik, ik hoop van wel. <laughs> Zwaar, het ging toch wel? Ja, wat mij betreft, jongens. Houd, ben bedankt. Ja, ik, uh, we gaan elkaar afspreken. Ik neem nog contact mee op, Johan. Ja, nee, sowieso. Ik zal eerst even afsluiten. Oh, toen was hij al weg. <laughs> ik ga even, <coughs> even afsluiten. Uh, ja, ik weet het zeker. Daad zeker. Die weet ik ook zeker. nee. Uh... Hey, okay. ik ga ook plannen. Ja, Hé, dankjewel. Leuk dat je er was. Jullie uh, ook.